En met hem gaan we even terugblikken op de LP, op de ALV binnen een LP, maar dat komt zo meteen. Uh, eerst gaan we gewoon even wat uh, nieuwsberichtjes doen. <coughs> uh, even kijken hoor. Ja, ik kom het wel even zo houden. Of zou ik even naar de, hoppa, dit schermpje gaan? Uh, even kijken hoor, had je Ja, ik vind ook uh, de, de goud zilver bitcoin of doorheen rammel was. Ja, die doen we eerst even. En we wachten zo even tot ja. uh, het wanneer is. Er gebeurt geloof ik wat op de markt. Oh, joh. Vertel. Ik zie allemaal spikes alle kanten op. Oh. Oké. Okay. Ja, ik weet niet wat. Oh, ja, oh de, de, de, de vet kondigde reetheiken reet, reet, reet, reet aan. Dus, uh, de vet zou vandaag vergaderen. Mm -hmm. En ja, ze zei dan van, nou, we, gaan niet, we gaan niet rent, we zitten nog niet te denken. Om te denken aan de renteverhoging. Oh. Maar nu beginnen ze toch over twee rate-hikes in 2023. Hmm. <laughs> dus, uh, maar ja, 2023, man. Volgens mij is het al, al lang behoorlijk uit de hand gelopen. Die, uh, die prijzen. Dat ja, ja, ja. zo'n weg. Maar ja, je ziet wel gelijk: goud gaat omlaag. Oh, wow, man. Dan krijg, je een dan krijg je natuurlijk een renteverhoging van een kwart procent of zo. Dus dan gaat de rente misschien daar. Naar een half procentje gaat, het, gaat het toe. En, uh, ja, dat toe. En de inflatie als je volgens de oude normen meet is die uh, 13% of zo. Dus ik denk nog niet dat dat, dat echt uh, mensen gaat ontmoedigen om, uh, om spullen te kopen om, uh, van geleend geld. Ja, ja, ja. Maar hoe dan ook, goud klapt in elkaar, bitcoin uh, doet het niet goed, dollar gaat omhoog. De dollar gaat omhoog wel, Omdat er in 2023 een klein beetje rente bij gaat komen misschien. Misschien, moet je nog maar zien. Uh, uh, uh. Ja, we zullen zien. Nou ja, de Marana-index uh, is omlaag uh, aan het kelderen. Die staat nu op uh, 152 punten. Nou ja, dat is niet zoveel volgens mij. Het vorige week op uh, 156. Uh, dus uh, maar 4 punten omlaag. Uh, even kijken, dus de, de, de bitcoin die is wel een beetje omhoog gegaan deze week, maar ah, die is uh, uit zijn triangel gebroken, hè? uit zijn uh, driehoekje ja ze dachten allemaal, ah die gaat omlaag naar de 20.000, maar nee hoor, hij is uh, zelfs naar uh, in eurootjes 34 hoor, het punt was net op de 34.000 geloof ik. Maar hij maalt een schijnweging door, hij ging eerst omlaag hij ja, ging uh, toch weer omhoog Misschien was het een beetje het Panama-effect. Ik weet niet precies waar die timing zat. Van dat. Ja, iedereen, iedereen. Sommigen zeiden dat de musk weer een hint had gegeven. Oh ja, dat als het groen <laughs> genoeg was, dan kon Tesla's toch weer afgerekend worden in Bitcoin. Wat, wat ook maar heel symbolisch is, natuurlijk. Want ja, wat ja. zal er nou verkocht zijn in Tesla's in Bitcoin? Waarschijnlijk eh, drie per maand of zo. Of zoiets. Nou, misschien niet eens zijn. <laughs> Ik. Uh... Maar goed, uh, even kijken. Uh, dan hebben we nog uh, de staatsschuldmeter. Die staat op uh, 176,8 miljard in het rood. Ja. Dus, zodoende. Ja, dan gaan we even naar het nieuws toe. En dan beginnen we even met. Uh, ja, dat was toch weer de uitspraak van de week. Um, de CPB-directeur, dat is een soort. Uh, de directeur van een cijfergoogelbureau. Uh, Nederland moet bitcoin en andere cryptovaluta verbieden <laughs> het hele raar is eigenlijk de naam van het ding is het centraal planbureau ja. dus uh, het is het, eigenlijk is het de algemene conclusie van de Sovjet-Unie geweest dat centraal plannen niet werkt, maar we hebben gewoon een centraal planbureau hier in Nederland ja uh. <coughs> ja dat is directeur Pieter Hazekamp van het CPB je schrijft het in een essay in het financiële dagblad mm -hmm. een crash van cryptovaluta is volgens hem onvermijdelijk daarom moet Nederland ingrijpen, Hazekamp wil zelf geen toelichting geven bij het stuk uh, het is natuurlijk ook bij de, de DNB we hadden ze al geprobeerd een uh, hele vervelende regulering door te voeren voor Nederlandse crypto exchanges dat is uh, door de rechter teruggedraaid of de, gedeeld de, teruggedraaid ofzo en nu komen de aanvallen van de CPB ja uh. Oké, okay, maar bedoel je dat, dat uh, met die uh, screenshot maken? Want volgens ja. mij. Oh, want uh, ja, laatst iemand die ik kende, die heb ik aan de, aan, de, aan de bitcoin geholpen. Vlak voordat hij ging crashen, maar goed, hij wilde per se. En uh, met hem moest nog gewoon een screenshot maken van zijn... Uh... Ja, het is, uh, het is twee weken geleden of zo, denk ik. Is hier, oh, oké, oké. Die rechtszaak liep een tijdje. Ik weet niet of ze dat uh, gelijk... Hm. Maar hij staat hier voor beleggers en overheden geld. Wie als laatste in beweging komt is de klos. Nederland moet nu de bitcoin in de band doen, schrijft Hazekamp in de krant. Het CPB is een belangrijk adviseur van het kabinet. Hazekamp is sinds directeur sinds 2020. Hij is niet bang dat een verbod, net als bij handel in drugs, gedoemd is te mislukken. Een band leidt volgens hem tot een waarddaling en kan zo het einde van de cryptomunt inleiden. Dus hij, hij wil het echt bewust torpederen zeg maar, dat, met een band dat het omlaag gaat. Hè. Hij is bang ja, dat het crasht, maar hij wil echt ja, ja. een crash uh, veroorzaken. Ja. ja, precies, dat hele punt. Ik bedoel, oké, okay, zijn argument dat hij maakt van ja, het gaat crashen en dan is iedereen zijn geld uh, kwijt. Dus ik laat, laat hem nog meer crashen. Ja, maar hij zegt, hij zegt daarvoor staat, is dat zinnetje: zelf, wie als laatste in beweging komt, is de klos. Dus je moet snel in beweging komen. Dus het, je kan beter nu laten crashen dan dat het later uit zichzelf crasht. Dus ik ga nu de crash opwekken, anders dan komt die crash later en is het alleen maar erg. Het product heeft immers geen intrinsieke waarde. <laughs> maar, maar een bankbiljet hebben natuurlijk intrinsieke waarde, ja. <laughs> ja. de nou ja, ultieme stap is volgens hem het een op productie, handel en bezit van cryptocurrencies. alle mining gaan Dat bieden ook. Dat is ook uh, dan moet je thuis gaan kijken wat mensen met een videokaarten doen en zo. Ja, maar goed, als de rest van de wereld niet meedoet, dan maakt het toch geen ene fuck uit. Nou, ja, ik denk dat, als je van... Nederlanders verbiedt Bitcoin te kopen Dan uh, crest, crest het gelijk En dan uh, uh. Dan uh, ja. Dan wordt er ook niks meer Gemind hier ja. Het staat hier In andere landen is er momenteel een omgekeerde beweging In El Salvador is de Bitcoin Omarmd als wettig betaalmiddel <laughs> Ondernemers met toegang tot de benodigde technologie mogen betaling met de crypto me niet meer weigeren. Dus ja. Maar die hebben dan de IMF al achter zich aan gehad. Hè? Dus uh, IMF en nog zo'n Toko. Die, uh, de, de BIS geloof ik. de Bank for International Settlement. Die uh, zei tegen El Salvador. hey, waar uh, zijn we mee bezig? Dat is uh, niet de bedoeling. Ja, uh, het hele raar idee van dat intrinsieke waarde. Hè? Dat, dat wordt ook links en rechts bijgesleept. Uh, uh, volgens echte hardcore Austrian economics bestaat natuurlijk geen intrinsieke waarde. Alle waarde is subjectief. En iets wat, uh, wat nu veel waarde voor mij kan hebben, kan zelfs voor mij geen waarde meer hebben over een bepaald tijd. Dus je in de woestijn zit, dan uh, ze hebben het altijd over water en diamantparadox. En dan is het zo van, uh, ja, wat is er waardevoller intrinsiek, waarde, water of diamant dan zeg je, ja, diamant is veel waardevoller dan water, ja, maar als jij in de woestijn zit en je hebt heel erg dorst dan ben jij bereid je diamant te ruilen voor een fles water want, uh, ja, want dan is die kennelijk, die, wa dat water toch meer waard dan die diamant, dus het is niet alleen subjectief van persoon tot persoon wat waarde van iets is maar het is ook van tijd tot tijd verschilt het wat, ja. uh, hoe, hoe waardevol iets voor je is dus uh, intrinsiek, uh, intrinsieke waarden, dat is helemaal niks. He. Staat gewoon. Ja, ja. ja. is allemaal subjectief. Mm -hmm. Zo uh, Eugen, Bond, Van Baan, Nee, Die andere, Karl Menger, die zou dat zeggen, ja. Yep. Uh, ja, goed, ja, maar ja, nou heeft, uh, er kwam er ook nog een minister even erbij. Die, die bemoeide zich ook even met het gesprek. Ja, hij adviseert dus het kabinet. Het kabinet reageert erop. Bij monden van uh, meneer Hoekstra. De demissionair, uh, demissionair Chloe Hoekstra. <laughs> en die zegt, he? nou, dat zie ik niet zitten. Verbod. Nee. Nou, het gaat nog verder. Hij wil het reguleren. Maar ja, ja, het is al gereguleerd, toch? En de rechter heeft zelfs wat teruggedraaid, uh, Hoor ik nou net. <laughs> nou ja, niet de hele regulering, maar alleen dat fotootje maken van die... van die Het is wel een terugdraaien van regulering, ja. letterlijk. Ja. ja. Ah, het hele vreemde is dat ook in de bitcoin wereld zie je steeds van die artikelen verschijnen van uh, ja regulering we moeten het omarmen want het gaat toch komen dus uh, dan kan je er maar beter wat invloed op hebben en uh, we hebben dat soort geblaad en eigenlijk klinkt het alsof ze het soort verwelkomen terwijl ik, ik snap niet wat ze bedoelen met uh, wat ze nog voor regulering verwachten ik denk dat ze bij de bij de Security en Exchange Commissie ook wel zitten denken, wat willen wat ze nog meer gereguleerd worden? Want ik hoor, ik lees allemaal geschreeuw om regulering. Uh, uh, maar, uh, want ze denken allemaal: oh als het gereguleerd is, dan gaan de grote partijen erin stoppen en dan word ik miljonair. Dat is een beetje het idee. Maar het hele rare natuurlijk is, aan, er is al van alles gereguleerd. In Nederland is het gewoon een onderdeel van je box 3 belasting. Dus uh, ja. En, al, ...en je moet KYC doen als je het op een exchange gaat, gaat kopen. Dus wat, wat, ze nou nog, wat, wat is die schreeuw om regulering nou? Ze willen ja. nog meer regulering kennelijk... ...maar ik heb geen idee wat ze nog voor regulering willen. Ik denk dat het gewoon een soort virtue-signaling -sign is. Een beetje deugdpronk. Je ziet ja. heel veel bij, uh, bij die maximalisten, weet je wel. Ja. En die lopen met z'n allen dat riedeltje te roepen van... Uh, ...in de hoop dat dan de institu institutionele beleggers... ...denken van, oh, ze willen regulering, nou, dan zitten we hier goed. Ja. Weet je wel, uh, ja. Dan mogen jullie, mogen jullie blijven. Ja, ja, ja, ja. Ja, dus ja het is, uh, maar ik heb ook wel eens het idee dat dat soort dingen gewoon vanuit de regulator... Die, ...die hebben gewoon ook mannetjes of zo die dat zitten aan te stoken en artikeltjes schrijven en zo. En je krijgt natuurlijk een heleboel stockholm syndroom slaven die dan gelijk erin meegaan... ...en van, oh, als ze dat willen, dan moeten we dat... maar het hele rare aan regulering is natuurlijk bij die maximalisten, die hebben het de hele tijd erover van ja, alleen de BTC is decentraal. Want die hebben zoveel duizend nodes over de hele wereld en die hebben kleine blokken. Dus blockchain is klein, dus daar bestaan heel veel kopieën van. En dus is het tegen een 51% aanval, heel veel hashing power zit erop en zo. Alles moet decentraal zijn. En... Wat je dan uh, krijgt is dat ze om regulering gaan vragen. Wat natuurlijk een enorme centrale factor of uh, point, central point of failure is. Want de reguleer, als ze zeggen: oké, okay, we gaan la ons laten reguleren. Dan heb je dus één point, de regulator. En die kan gewoon zeggen: van ja, alleen uh, adressen die met een zes beginnen mogen, maar geldig of zo. Of hier is een blacklist van uh, adressen die, uh, die je niet mag gebruiken. Nou, je bent gereguleerd, heb je zelf om gevraagd. Dus dan moet je die uh, adressen ook inderdaad gaan, uh, eruit gaan knikkeren. Dat betekent gewoon dat je totaal overgeleverd bent aan de regulator. Als je eenmaal gereguleerd bent, en uh, ja, dan, uh, dan is er niks. Dan, dan maakt het niet meer uit dat je geen 51% aantal aanval hebt. Je hebt gewoon een, uh, een, uh, een eenpersoonsaanval. Dat is de regulator. Uh. Kijk, Josje die zegt ook nog wat in de chat: uh, regulering van de overheid, uh, waartegen. Bitonic momenteel procedeert. Uh, is die als. om. slechts één. crypto-adres. Uh, BTE. Mo te mogen gebruiken. Okay. Ja, dat, die, die rechtszaak was afgelopen, uh, ja. Ik, uh, dat is afgelopen. dacht ik. Die hadden ze gewonnen. Dus je hoeft. Uh, kijk, want ze zeiden van. ja, als je steeds. KYC moet doen voor elk adres, dan gaan de kosten natuurlijk enorm hoog, maar het is ook niet goed practice om, om een adres te hergebruiken. Je moet eigenlijk steeds een adres opnieuw gebruiken. Mm. En, en dat is door de rechter is het wel teruggedraaid. Hè? Ja. Uh, mm. Ja. Maar we hebben nog meer berichten. Even kijken. Oeh, trouwens, ik wil nog wel zeggen, een zo'n gast die ik ken, een heel dubieus gastje, weet je wel. Iemand die... Uh, uh, elke keer als hij zijn belastingaangifte moet doen, is toevallig net zijn, uh, zijn als crypto gestolen. Zo iemand, zeg maar. Die, uh, die, die ken ik en een beetje shady gast. En uh, die, uh, die loopt dus elke, elke keer keihard de roep roepen om: meer regulering, want dan komen de institutionele beleggers. En daardoor had ik zoiets van: oké, okay, dit, dit zit toch iets anders in elkaar, weet je wel? <tiedert> Mensen hebben altijd het idee dat regulering niet over hetzelfde gaat. Nee, nee, nee. Nou, hij denkt natuurlijk dat hij er wel mee om kan gaan. Maar hij heeft mij toen op een gegeven moment geblokt. Ik, uh, ik zei toen tegen hem van, joh, als je zo voor regulering bent, waarom ga je dan niet uh, speculeren in de aandelenwereld, uh, weet je wel? Ja, is ook helemaal gereguleerd. Want die is helemaal overgereguleerd. Ja, toen heeft hij mij geblokt. Dus uh, ja. Hm. Aanschouwing vindt dat toezicht juist geen zin heeft. Regulering legitimeert cryptovoluten als een bona fide financieel product. Dat vind ik een goede zet, dat hij dat zegt. Ja? Nou ja, want dan krijg je natuurlijk. Eigenlijk zegt hij wat maximalisten zeggen. Het legitimeert cryptovoluten als een bona fide pro, pro, uh, product. Dat, dat betekent dat alle Bitcoin-maximalisten en zo. En die, en die gaan, of niet alleen de maximalisten, maar een heleboel van die uh, ja, normie-crypto, zeg maar, die bloedbeeld-crypto. Die gaan zeggen van, ja we willen, dat willen we juist, bonafide op financieel product zijn, kom maar op met dat toezicht. Dus hij zegt eigenlijk, als jullie graag legitiem willen zijn, dan moet je om, om toezicht door ons vragen. Precies, en vandaar dat dat, dat de mantra de hele tijd geroepen wordt bij die maximalisten, weet je wel. Ja, en het raar is dus, hij, zegt, hij, zegt, hij gaat dus eigenlijk negatief erover, hij, hij zegt van nee dat heeft geen zin, want dan wordt het gelegitimeerd. En dan krijg je juist natuurlijk een weerstandsbeweging erop. Voor, voor je het weet staan de, de bitcoiners daar. De bluefield bitcoiners. Die staan met spandoeken te smeken om onzweepslagen. Bij van de heer Hazenkamp. Nee, okay. Ik denk dat als het helemaal gereguleerd is. Dat het, dat het eigenlijk helemaal gefaald heeft. Dat het geen zin meer heeft. Dan, dan, dan, dan de, bij de eerstvolgende crash. Dan, wordt, dan is de, de regulering gewoon. Ja het is helemaal verboden. Iedereen die ermee gepakt wordt. Die, uh, die gaat tien jaar de gevangenis in ofzo, die krijgt een uh, behandeling. Uh, ja, dat is de nieuwe regel Ja, veel plezier met uh, legitimeren. of alleen institutionele beleggers mogen er nog geen beleggers hè? Dat kan ook wel, dat is een mooie, mooie regulering Ja, ik denk dat het die kant meer op gaat hoor, dus het uh, dus zal eerder die kant op gaan denk ik ja, het ja, dat is, over, is natuurlijk over, uh, in feite al, als ze dat heel moeilijk maken met allerlei formulieren en papierwerken zo, dan kunnen alleen instituties en de beleggers het nog maar doen, omdat gewoon de, die kunnen de advocaten en accountants hebben om al die regels te volgen, wat er wat, uh, nog uh, geldig is. Mm -hmm. En nou, effectief word je dan als kleine figuur uit de, uit de markt geduwd, ja. Ja, ik denk eerder dat het gewoon die kant op gaat, dus, uh... Ja, en ze zullen het volgens mij een grote belasting gaan doen of zo. Dat lijkt me ook wel iets uh, typisch. Dan, uh, ja, ze maakt het gewoon steeds duurder en de winst steeds verder afromen. En ja, dan, uh, ja, dan, dan kun je het ook helemaal uit de markt drijven. En ja. je, het is altijd beginnen met een klein belastingje of zo. Dat, het, het zit al in box 3 natuurlijk. Maar weet ik veel dat ze ook nog een soort Tobin-tekst eroverheen gooien. Dat, je, dat elke, elke exchange een enorme. Uh, transaction tax moet betalen. Maar ja, dat, dat, dat is in feite al zo omdat regulering die, voor, die, die uh, voor exchanges heel duur is. Die rekenen ze door waarschijnlijk in de transaction kost, kosten. Ja. ja, ja. Je zegt, het enige wat ze kunnen reguleren is de interface met Fiat. Als mensen straks Fiat niet meer gebruiken, moeten ze het bezit van crypto zelf strafbaar maken. Ja, dat is maar dat wordt toch wel een overhanger als dat inderdaad ik als Fiat waardeloos wordt eerst uh, dan, dan, ga, dan vlucht men in crypto dan, dan gaat het misschien wel natuurlijk, maar als zij het eerst verbieden, de exchanges en dan dan moeten mensen gewoon bij de bakker of de supermarkt betalen met crypto, dat geldt elkaar dat denk ik dat nog wel even een, uh, een klap wordt dat, uh, dat, dat hey, wordt... ja, Twan is er en het uh, had weer een effect op jouw camera <laughs> Even ja, kijken. is weer terug. Ik staat ja. een beetje te knipperen, maar... Even kijken. Wij zien jou niet. Ik oh. zie... Twan wel. Ja, nee, ik bedoel op de, op de stream. Dat ja, klopt. Hm. Ja. Um... Oh, wacht, ik moet jou natuurlijk nog erin gooien. <laughs> Dat is het. <laughs> praat jullie nog maar gewoon even door, dan, uh, dan zal ik jou even zichtbaar maken voor... Uh... Voor de rest van de mensheid. Ja, oké. Het volgende bericht. FBI seizes 800 Beverly Hills Safety Deposit Boxes. is 86 miljoen. Gewoon een bankoverval. Ja, Door de FBI. <laughs> Wie had dat gedacht? Ja, ze hebben ook al zo'n uh, vent gepakt met uh, goudstaven in zijn koffer. Hè? Ja, ja, ja. Uh, dat vond ik ook wel raar. Die was dan... De halve wereld aan het overreizen. die had al een heleboel vliegvelden gehad. Dan komt hij op Schiphol en dan uh, gaat hij door de scanner en zegt: Hé, hey, je hebt uh, drie tonnen goud bij je. Uh, dat is witwas, leef maar in hier. En Die was op weg naar Italië. Je zou toch zeggen: als je zo over overstapt dan ben je helemaal los. Uh, dan ben je toch snel de los. Als je, kan je toch wel verwachten dat dat ergens misgaat? Zeker in Nederland, waar de overheid gewoon alleen maar kijkt naar goudstaven, geloof ik. Als ja, ja, ja. Dus je een pistool erin hebt, zien ze waarschijnlijk niet. Of een bom of zo. Maar goudstaaf. <laughs> Case Weer een case voor Bitcoin, hè? <laughs> ja. Nou, ja, dat hebben ze wel eens eerder gedaan. Hè, dat ze in, uh, in Londen ook, weet ik, hebben ze ook een heleboel uh, de safety deposit boxes gerate. En leeg geplunderd. En dan als je kon bewijzen dat het uh, aan jou toe dan uh, kon je het weer terugkrijgen. Dat was ongeveer de, de handelswijze. Ja. ja. Maar uh, het is inmiddels zichtbaar. Ik hoop dat zijn... Uh, Videocamera het houdt. Oh, oh, oh, oh. <laughs> ik zal nog een, even één dingetje uit dit chat hoor. Uh, het enige wat ze kunnen uh, reguleren. Oh, dat had je al gezegd. Ja, die had ik al gezegd. Oké, oké. Hé, welkom Twan. Uh, Dankjewel. Ja. Oké um, hoor, uh, Twan, je krijgt één minuut. Probeer het kort te houden, zegt JP. <laughs> Dat is wel de, een, een veelgehoord zinnetje in de ALV, hè? <laughs> uh, ja. Ja, uh, ja. Dat is wel zo. Aan de andere kant heeft de ALV toch geduurd van 1 tot 7 ongeveer. Ja. Niet iedereen is even, even kort gehouden. Ja, ja, ja, ja. ik wil nog even aan de luisteraars vragen als er iets is aan het geluid of dat uh, de conversatie een beetje raak klinkt waardoor dus blijkt dat mijn stem later te horen is dan die van Twan bijvoorbeeld uh, zeg dan even in de chat uh, maar goed dan gaan we even beginnen met uh, ja, even, even, even terugblikken hoe, hoe zou jij het in het kort omschrijven uh, hoe het gegaan is ja, het gegaan is ja uh, uh, nou, ik heb de, de oprichting van de LP Mises Caucus uh, aangekondigd. Mm -hmm. um, en hij vertelt wat uh, de doelstelling is van de Mises Caucus. Uh, of beter gezegd Mises Factie hè, in het Nederlands. Maar de Mises Factie, um, het idee om een Mises Factie op te richten, dat uh, is geboren naar aanleiding van uh, de oprichting van de Libertarian Party Mises Caucus in de Verenigde Staten. Die daar echt succesvol is. En die daar uh, probeert de Amerikaanse LP OP, uh, op het rechte pad te, te brengen en te houden. Een meer principiële lijn uh, terug te brengen. Uh, Een groot drama OP. daar gebeurt, hè. Dat heb je gehoord, hoor. Nee, vertel. Hoe lang geleden? Uh, gisteren, geloof ik. Of, uh, gisteren of eergisteren? gisteren. Nee, dat heb ik niet gehoord. Ja, er is weer zo'n zo groep die hadden eigenlijk verloren van die Cocker's En die hebben gewoon... Uh, snel een nieuwe partij opgericht. Uh, of eigenlijk, ja, een nieuwe partij. En dan kregen ze van... Uh, hoe heet die ook weer uh, Hensman, Hensman. De, de LP-hoofd die, die zei... Die dame die dat gedaan had... Die zei dat zij een brief had van hem... Uh, dat... Ja, dat zij alles over kon nemen. En dus het is ze met alle... adressenbestanden en alle apparatuur van videoapparatuur en projectors en spullen heeft ze gewoon allemaal overgenomen en ja die, de miseskokers die zeggen ja maar wij, hebben, wij hadden dat gewonnen die zeggen ja, het is gewoon diefstal eigenlijk dit. je kan niet zomaar opeens een, ja, een nieuwe partij oprichten of een nieuwe stichting of wat is het is nee, wat je mag gewoon oprichten de... maar je kunt niet alle actief aan het ja tallen. je kan ja, dat, dat, dat, dat is, minnen, juist Hoewel ik wel moet zeggen, als ik de statement hoorde van wat die, die Henksman uh, uh, of zo, wat hij uh, daarvan had gezegd, zei die had tegen haar gezegd, ja, je kan natuurlijk gewoon een nieuwe partij oprichten of zo, zoiets. En, en, en daar de Mrs. Cox van uitsluiten. Maar op zich is dat een correcte, correct statement natuurlijk. Oh. Maar misschien had hij er niet bij gezegd: En je kan alles spullen meenemen en alle adressenbestanden en leden en toestanden. Zo so, ja. Yeah. Ik weet nog niet hoe dat gaat eindigen, maar... het klopt wel heel raar. Ja. Ook wel een beetje wanhopig. Ja. ja. Maar goed, okay. ze zijn aan de winnende hand eigenlijk... kan je wel zeggen. We wordt nu nou heel vuil gespeeld... om, uh, om het ook boven water te houden... tegen de Mises, uh, Mises mannen. Ja. Wat ik eigenlijk moment, laat ik mijn vraag anders formuleren. Ben je tevreden? Dat bedoel ik, over de, hoe het gelopen is... De... De uitslag? Nou ja. Uh, ja. Uh, ja en nee. Maar uh, er zijn dingen waar ik heel tevreden ben, er zijn dingen waar ik minder tevreden mee ben. Maar per saldo uh, ben ik wel tevreden. Mm -hmm. uh, ja, om, om met dat belangrijkste nieuws te beginnen: uh, het, het hele bestuur van de Libertarische Partij, nou ja, uh, inmiddels de Libertaire Partij, is afgetreden op eentje na, dat is Tom Wensel. En, uh, Tom Wensel uh, was bij, uh, de oprichtingsvergadering van de LPMIsis Caucus, dus ook lid van de LPMIsis Caucus. Uh, nou, ik zeg steeds Caucus, ik doe het factie. Ik, het, het zit, uh, woord Caucus zit nog, uh, zit nog heel, heel erg in mijn hoofd. Omdat ik, uh, eigenlijk steeds zo noemde totdat, uh, de reclame zit dat de correcte vertaling voor, eh, uh, voor Caucus factie is in het Nederlands. Uh, maar goed, de mensen zijn daar dus lid van en uh, uh, vertelde ons ook dat hij zichzelf beschouwt als een hardcore Rothbardian en dat hij uh, ook uh, uh, zelf uh, uh, yeah, niet, uh, uh, niet heel erg tevreden was met de campagne zoals die is gevoerd uh, de afgelopen uh, periode. Uh, en dat hij dus de, de, de, de lijn van de misfractie mis steunt. Dus dat is, uh, dat is uh, positief. Uh, hij is uh, niet afgetreden, dus hij zit daar nog, uh, nog steeds. Uh, Rick Kleinsmit uh, is ook lid van de lpmis fractie uh, Sterker nog, uh, het idee om... Uh, uh, ik, ik liep al langer met dat idee rond, maar het idee om het nu ook echt te gaan doen, dat is geboren in het gesprek dat ik had met, uh, met Rick Kleinsmit. Dus hij heeft uh, ook een bijdrage geleverd aan dat, aan dat uh, denkproces. En, um, zo, uh, hij is eigenlijk lid van de Eerste Uur, zou je kunnen zeggen. Uh, hij was kandidaat voor uh, bestuurderschap, uh, specifiek voor het secretariatschap. Um, alleen hij is nog niet eerder bestuurder geweest. Hij is wel heel erg actief geweest binnen de LP. Hij was campagne-secretaris bij de laatste uh, uh, uh, uh, verkiezingen. En hij is ook. Uh, uh, hij heeft ook leiding gegeven aan het project om alle ondersteuningsverklaringen binnen te halen. Het is, uh, het is ook gelukt, in tegenstelling tot vier jaar geleden. Uh, en uh, hij is eigenlijk al sinds 2012 is die actief als ook lijsttrekker bij gemeenteraadsverkiezingen uh, in Utrecht en de horizontale verkiezingen in uh, Utrecht, als dus ik mij niet uh, vergis. Uh, uh, nou, ik heb ook een uh, warm endorsement uitgesproken voor, voor Rick en hij is ook. Uh, uh, gekozen, die klinen zijn gekozen maar er was geen enkele stem tegen en um, uh, ja dat is het goede nieuws het is, uh, iets minder goed nieuws is dat uh, ja de oprichting van de LPMI's fractie was natuurlijk erg uh, last second, hè. dat was uh, zaterdagochtend terwijl de ALV al zaterdagmiddag uh, was uh, <coughs> en en um, het was daarmee ook te laat om nog een uh, kandidaat voorzitter voor de LP voor te dragen. Um, en uh, er was eigenlijk maar één kandidaat voor het, uh, voor het voorzitterschap, en dat was Paul Scheurs. Formeel uh, was hij niet kandidaat voorzitter, maar kandidaat bestuurder. Omdat volgens de tuten het zo is dat uh, bestuur achteraf zelf bepaalt hoe ze de portefeuilles verdelen. Maar goed, het was van tevoren uit dat Rick de functie van de secretaris ambieerde en dat Paskeurs de voorzitter zijn rol ambieerde. Hij is gekozen, uh, waren wel, uh, uh, ja, het aantal tegenstemmen schat ik op ongeveer een 30-30% of zo, 30-40%, die worden van grote. Uh, maar dat is dus wel een meerderheid voor zijn benoeming, dus hij is ook benoemd. En... Uh, uh, inmiddels heeft ook een uh, bestuursvergadering plaatsgevonden van het nieuwe LP-bestuur. Waarin uh, uh, Paul is aangewezen als voorzitter. En uh, Rick uh, komt formeel uh, nog niet bestuurder worden, maar wel bijzitter. Dat betekent dat hij dus eerst een uh, nou, aantal maanden gaat meedraaien in het bestuur zonder formeel bestuurder te zijn. En dan bij de volgende AV kan hij dan formeel bestuurder worden. Maar gaat er op de tijd dus functioneren als secretaris. En, uh, en daarmee uh, uh, is er nu dus eigenlijk al een, uh, een, een meerderheid van de de facto bestuursleden, zou je kunnen zeggen, als je Rick meerekent als, als bijzetter, die lid van de mises hm. ja, Dus uh, ja, Dat is de Amerikaanse LP, uh, Mises Caucus. Uh, is nu al een aantal jaren heel goed bezig uh, en, en krijgt heel veel meer, meer aanhang. Zes uh, gotte deel van de leden zijn ook lid van de Miseskalk steeds meer staten. Zie je dat het een bestuur ook bestaat uit leden van de is. Maar uh, de takeover van het nationale bestuur, ja, om daar een te krijgen, dat is daar nog niet gelukt. Uh, dat is nu in Nederland dus eigenlijk wel al gelukt. Het is overdacht op de Miseskalk, is opgericht. Dus dat uh, uh, dat is heel snel, dus een belangrijk doel is daarmee al behaald. Formeel nog niet, omdat Riek nog formeel bedoeld moet worden te volgen in de ALV, maar dat beschouw ik uh, als een formaliteit. Ja, mm -hmm. um, yeah, verder um, is het zo dat... Uh, uh, ja, ik, ik was niet zo enthousiast over, uh, over Paul en uh, dat valt voor heel veel leden van de minister's -vaccine. Maar uh, ja, omdat de tijd te kort was om met een seriëse na te komen, is die toch uh, geworden. Althans, ik denk dat dat uh, een belangrijke factor is, uh, is geweest. Um, maar goed, uh, aangezien de minister fractie de meerderheid in het bestuur hebben, denk ik al dat, uh, uh, dat uh, uh, er aardig wat tegenwicht kan worden uh, geboden. Um, Goed, dan uh, de moties. Er zijn drie drietal moties ingediend. Uh, deze moties zijn ingediend door, uh, onder, onder andere, door. onder andere door leden van de LPMIsis-fractie. Uh, de meeste ondertekenaars, de meeste indieners. lid van de misis waren. Ik was zelf ook uh, mede-ondertekenaar van alle drie deze moties. En. Uh, de eerste motie die is behandeld. <coughs> Dat was een motie van afkeuring, waarin uh, uh, afkeuring wordt aangesproken over hoe <coughs> bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen de kandidatenlijst tot stand is gekomen. Um, ja, kort gezegd, uh, uh, komt het op neer dat uh, radicaal uh, een radicaal breuk is gemaakt met hoe dat was in 2017. In 2017 was het zo dat uh, ruim van tevoren. Uh, wordt aangekondigd dat er een. Uh, AV zou komen op de lijst, worden vastgesteld. Dat er ook een lijsttrekkingsverkiezing zou worden gehouden. Dat er ook een debat zou worden gehouden tussen de kandidaat lijsttrek. Dus dat is ook allemaal gebeurd. Um, en, uh, ja, zo hoorde dat ook volgens de oude statuten, maar ook volgens het huishoudelijk reglement van. De, van de LP. En uh, 2020 ging dat heel erg anders. Op oude avond. Uh, nou, nee, op, op, op de avond van 30 december. Uh, uh, kwam een e-mailtje uh, met, uh, met daar in de mededeling dat, uh, dat er een concept kandidatenlijst was vastgesteld door het bestuur, dat de leden nu uh, een stem mochten uitbrengen, maar wat bleek ze konden alleen maar de volgorde bepalen binnen die concept en dus ze konden niet uh, op tegenkandidaten stemmen, er was dus ook geen uh, geen, uh, geen lijsttrekkersverkiezing uh, ook geen debat daarvoor gaan. Sterker nog, het was niet eens duidelijk uit de e-mail dat er überhaupt tegen kandidaten waren. Uh, hè, dat, uh, dat was strijdig niet alleen met de oude statuten die ondertussen veranderd zijn. Dat was een argument van Robert Gelandt en ook waarom dit kon. Hij zei, het is niet langer tijd dat studenten de studie hebben veranderd. Maar het was wel nog steeds een strijd met het huisverheidelijk reglement. Dus ik heb. Uh, uh, en daarnaast denk ik dat het sowieso geen goede zaak is dat het op deze manier is gegaan. Ik. Uh, belangrijk is dat uh, dat er juist meerdere dat als er meerdere kandidaatlijsttrekkers zijn dat, dat er dan ook uh, de mogelijkheid bestaat verleden om daar zelf een keuze uit te maken en dat er ook van tevoren een debat over wordt ge gehouden en dat gaat niet alleen de lijsttrekkers, dit gaat eigenlijk voor alle posities waar, uh, waar uh, meerdere tegenkandidaten, een of meer tegenkandidaten zijn en, en met tegenaan bedoel ik dan iemand die zich kandideert voor een plaats Terwijl uh, hij daarmee afwijkt van de conceptkandidatenlijst, zoals vastgesteld door het bestuur. Um, nou ja, het goede nieuws is dat is die motie is, uh, is uh, aangenomen met een afgrote meerderheid. Ik geloof dat er helemaal geen teksten waren of heel erg weinig tegenstemmen. De, de definitieve notulen die zal Rick uh, waarschijnlijk vrijdag gaan publiceren. Dus dan kunnen we precies nakijken hoe, hoe de precies stemverhoudingen uh, lagen. Maar ook. Uh, uh, ja, ook het bestuur uh, heeft de motie van afkeuring uh, gesteund. Um, dan de tweede motie, die ging over um, het scheiden van het politieke leiderschap van het voorzitterschap. Een onverenigbaarheid van, uh, van functies. Um, is, uh, was het voorstel van deze motie? Uh, ja, ik heb die, die. Ik heb dat. Uh, uh, ja, ik heb dat mede, mede ondertekend, mede gesteund, deze, deze motie. De, een van de redenen voor mensen om, om dat idee te steunen is dat. Um, ja, het het, het alternatief waarbij de voorzitter ook politiek leider is, betekent dat dus het bestuur. Uh, ja, dan eigenlijk niet echt onpartijdig kan zijn. Als je kijkt naar de Amerikaanse LP, daar is het zo dat zolang er geen uh, nominier is gekozen door de leden voor de presidentskandidaat, moet de bestuur volledig onpartijdig zijn, maar niet het ene, de ene kandidaat uh, op een bepaalde manier op zich van een andere kandidaat. Maar goed, op het moment dat, dat uh, iemand die uh, politiek leider wordt en zelf ook voorzitter is, ja, dan is het natuurlijk uh, eigenlijk onmogelijk om onpartijdig te zijn. En dat hebben we natuurlijk ook gezien uh, in het verleden, dat uh, dat uh, voordat Robert Valentine voor de uh, politiek leider werd, dat hij in zijn voorzittersrol al uh, een enorm stempel heeft gedrukt op de politieke kleur van de LP, de politieke uh, uh, koers van de LP, op het partijprogramma en, en uh, eigenlijk alle uitingen. En uh, dat uh, uh, uh, als er dan een andere politieke leider was gekozen, dan zou het allemaal strijdig zijn geweest met alle investeringen die al gedaan waren in de tussentijd. Ja, maar uh, de, on de, de ontdeknaars van deze motie, waaronder uh, ik uh, ook, uh, ook Rick Lijnsmit, uh, uh, vinden ja, het, het bestuur zou juist, ze moeten besturen met het bepalen van de politieke koers. Dat is juist een taak van een politiek leider. Uh, en ook deze motie heeft een, uh, een grote meerderheid uh, gekregen. Um, dan de derde motie. Die ging over um, het... Uh, ja, kort samengevat komt het op neer dat uh, het belangrijk is... dat ruim voordat de verkiezingen worden gehouden... er ook een, een politiek leider wordt gekozen... Dat die politieke leider dan ook moet komen, in samenwerking met, met, met, met, met uh, een aantal anderen, uh, moet die komen met een campagneplan, met een kreetplan uh, over hoe uh, we de verkiezingen gaan, wat we, wat we gaan doen. En uh, met ook met duidelijke doelstellingen die ook meetbaar zijn. En dat als die doelstellingen niet worden gehaald, uh, dat. Um, Consequenties moeten verbonden in die zin dat het niet, zo, niet vanzelfsprekend is dat die politieke leider dan blijft zitten nadat uh, er verkiezingen zijn geweest met een resultaat dat uh, duidelijk afwijkt van de, van de, van de uh, doelstelling. Uh, en en dus toch, het idee is: dan moet er een AV komen op de leden, uh, opnieuw een politieke leider kiezen. En dat kan dezelfde zijn als ze zeggen: Nou ja, oké, de doelstelling is niet gehaald, maar heeft het is toch goed gedaan, vinden toch tijd de beste. De persoon is hiervoor, dan kunnen ze hem herkiezen. Hè? Maar ze geen zelfsprekendheid, Ze kunnen ook zeggen, nou nee, de uh, uh, uh, doelstelling is niet gehaald, het is niet goed gegaan. Dus we gaan niet anders uh, aanwijzen als politiek leider. Dat het, uh, dat, dat het idee dat het een automatisme is dat de politiek leider blijft zitten tot kort voor de volgende verkiezingen. Uh, zoals eigenlijk nu is gebeurd uh, tussen 2017 en 2021. Uh, dat, uh, dat zou niet zo moeten zijn in de toekomst. En, en nou, die motie, uh, daar ontstond nog wel de discussie over, tussen met name Rik, de, de, die de motie heeft verdedigd, SALV en uh, Paul Scheurs, die vond dat de motie te strikt was, te veel uh, ja, uh, oplegde, te veel voorschreef aan, uh, aan de partijen, aan het bestuur. Um, ja, dus uh, uh, Paul probeerde Rick te overtuigen om hem te herschrijven of in te trekken. Uh, en uh, Rick zei, nou nee, laten we gewoon een stemming brengen. Kijk we wel. En dan mag je tegenstemmen of tegenpleiten. nog tegenstemmen, maar ik wil hem toch graag stemming brengen. Dus ik uh, trek hem niet in. Toen ging Paul proberen om Rick te overtuigen om dan het af te zwakken. Om dingen uit te halen. Uh, en Rick zei, nee, ik ga het ook niet afzwakken. Of in, uh, ik uh, ik handhaaf hem gewoon. Uh, je mag best tegen ook tegen stemmen, maar ik wil graag in stemming wordt gebracht. Er ging zo'n paar keer door. Uiteindelijk, bij uh, uh, even weerstand, werd die in stemming gebracht. En ook die motie is met een uh, afgrote meerderheid uh, aangenomen. Ja, de vergadering heeft zeven uur geduurd. Dus dat is natuurlijk een hele korte samenvatting. Maar, uh, uh, ja, wie meer wil weten over hoe dat is gegaan, die kan. Uh, uh, de de, de, de natuurlijke lezen die wordt gepubliceerd en dat zal waarschijnlijk uh, uh, vrijdag zijn heb ik begrepen van, uh, van Rick. Oké, okay. ik heb trouwens, uh, ik kan een duidelijke mededeling uh, naar buiten brengen, dat, uh, dat ik ook al een begin heb gemaakt aan de website. Ik heb ook oh. een uh, wordpress uh, dingetje gemaakt met een forum. Ik heb dan een aantal mensen die mij hadden gemaild dat ze ook aan een website wilden meewerken, die heb ik uh, inclusief ook nog uh, Tom en Rick. Oké, okay, even een uh, URL gestuurd met de logincode. Dus ja, in de loop van de week zal ik er uh, wat meer aan gaan werken. Dus nu is het nog heel kaal hoor. <laughs> dus ja. Oké, okay, nou dankjewel daarvoor. Ja, graag gedaan. Uh, Ode, oh, is het nuttig om te merken dat op uh, 8 juli, om 8 uur s avonds, de eerste ledenvergadering gaat plaatsvinden uh, van de LPMIS-fractie. Uh, dus wie uh, daarbij wil zijn, uh, die, uh, die is uh, welkom. Uh, uh, Behandig als je eerst even lid uh, wordt. Dat kun je doen door een e-mail te sturen. Uh, op dit moment kun je gewoon naar mij sturen: ttmanders.gmail.com. Uh, als er straks een uh, website is en ook uh, uh, uh, eigen e-mailadressen, dan uh, we gaan we dat weer veranderen. Maar we zijn nu net pas begonnen. afgelopen zaterdag was op oprichting. Dus uh, nu gaat het nog even op deze manier. En wie actief worden binnen de mises kan dat ook melden. Uh, bijvoorbeeld door uh, ook weer een e-mail aan mij te sturen. Ook wie uh, geïnteresseerd is in een bestuursfunctie binnen de Mises-fractie is, uh, is uh, daartoe uitgenodigd. Er zijn op dit moment vier bestuurders. Uh, uh, dat zijn uh, uh, ikzelf, uh, Mick Krokken, uh, Paulieter Koopmans en Luciano uh, Nooien. Mm -hmm. uh, maar goed, het is dus een even aantal uh, bestuurders. Op zich geen ramp, maar uh, het zou mooi zijn als er nog een vijfde bestuurder bij komt. Ja. top hey, toppen joh. Ja. Peter, ik weet niet of jij nog vragen hebt. So. Um, ja, je vraagt je inderdaad af waarom het, waarom het zeven uur duurde. Zo? Ik, ik, uh, ik zat... en niet al bedrijven, duurden duurde van één tot zeven. Dus ze ah, Oké. Okay. <laughs> ik had begrepen van de, de, de, de voorzitter, dat was dan, uh, was inderdaad de Paul dan, die, uh, die zat de vergadering ook voor dat het vijf uur en nog wat minuten duurde, dus uh, ja. Ja, maar het valt mij op, ik uh, zag, uh, ik zat een video te kijken van wat drama, wat er dan in de uh, LP Mises Korkers in, in New Hampshire, was dat geloof ik, uh, gebeurd was, en uh, en je valt bijna gelijk in slaap van, uh, van uh, zelfs David Spitt die toch een comedian is, die hele goede video's kan maken, als hij dan begint te praten over, ja, bylaws, dit, en dan binnen uh, de no-time verzandt het, uh, het, het gaat helemaal nergens meer over zeg maar, het, het hele verhaal, het libertarische verhaal, maar het is, het is allemaal uh, formaliteiten, en, en uh, ja, dat vind ik altijd een beetje, het is moeilijk om waar mensen, ja, enthousiast voor te krijgen, denk ik. Ja. Ja, daarom is mijn, mijn voorstel is ook om het zoveel mogelijk te automatiseren, weet je wel. zodat dus mm. dat we er zoveel mogelijk tijd over hebben voor de leuke dingen. <laughs> ja, toch? <laughs> mm. Ja, want dat, dat viel me altijd op in die... Mm. Ik weet niet of je wel eens gelezen hebt, dat boek van... Uh, de, uh, hoe heet die nou ook weer, Die gast, die... Uh, ja, het is zo'n zo linkse, linkse figuur. Die heeft uh, actie, over actie... Uh, Actie, ja, jij kent het ook wel johon. Soldier Ja, Soldier ja. ja. En, en die zei eigenlijk ook van het moet leuk zijn, je moet het leuk vinden. En, en die doen allemaal van die acties, die, die uh, ja, als acties, ja, ik weet niet of je het nou leuk moet noemen, maar zij vonden het in ieder geval leuk. Dus, nou ja, weet je wat we gaan doen, we gingen ze op een luchthaven, alle toiletten bezetten. En net zolang tot, uh, dan komen al die reizigers die van een vliegtuig afkwamen, die konden dan niet naar het toilet, al toiletten waren bezet. En die deden allemaal voor die soort irritante acties. Die, wat zij dan leuk vonden, in ieder geval. Om, uh, uh, waarvoor ze net niet gearresteerd konden worden. Dat was eigenlijk het, het idee erachter. Maar die wel heel verstorend werkten. Ja, dat is uh, met een staking die, uh, die heel lang duurde. Toen hebben ze nog gekeken wat er nog in het budget zat. Zei uh, Salinski: Koop gewoon aandelen. Uh, van dat bedrijf waar ze tegen staken. En dan gaan we gewoon. We hebben, A, we hebben inspraak en we kunnen daar heel veel trammelands schoppen op de aandeelhoudersvergadering ja, dat is een van zijn ja je hebt het idee dat ze dat tegenwoordig heel veel doen hè. dat al die bedrijven ja, uh, overgenomen zijn door, door activistische aandeelhouders, ja, Rules for Radicals dat is het uh, boek waar, het wat Zoldy Elitsky schrijft maar hij zei, hij zei je, moet er, je moet er eigenlijk lol in hebben hè. dat is een teken dat je, dat je, goede, dat je goede kans maakt of dat je op de Goede weg bent, je moet wel, ik vind het altijd wel goed om naar die linkse figuren te kijken omdat ze zo enorm veel succes hebben gehad altijd in hun, hun ideeën uit. naar voren pompen zeg maar, En in de hele maatschappij verstrijden, op zich is het wel ja, is dat wel handig ja, je, je vraagt je wel eens af hoe het komt dat libertariërs uh, altijd al voor een moment één met elkaar in de klinsen liggen alweer, dus twee <lacht> libertariër, drie libertariërs heb je twee, twee nieuwsletters of zo, was het al zo'n zo verhaal alweer, of uh, <lacht> Als je twee libertariërs hebt, heb je weer drie nieuwsletters. Nou, infighting uh, is niet iets typisch voor libertariërs, het is typisch voor kleine partijen en kleine politieke bewegingen. Dus bij, bij grote partijen, daar zie je dat de, uh, de, ja, de, de, de leidinggevende uh, posities binnen de partijen, die worden dan het algemeen bekleed door relatief gematigde leden. Uh, ook logisch dat die moeten voortdurend coalities smeden en compromissen sluiten. En de achterban is dan radicaler. Uh, maar ze houden wel de boel bij elkaar, want ze hebben macht. Hè, dus, dus er staat ook macht op het spel. Als ze elkaar, elkaar de tent uitvechten, dan, ja, dan zullen ze die macht weer, uh, weer verliezen. Ja, dat is splintering. Splintering, dat is uh, de finesse, hè. zoals is gebeurd bij de LPF en, en bij... Uh, uh, ja, aller, allerlei partijen die daarna opgekomen zijn, een poging gedaan om we, voor tuin, het stokje van tuin weer uh, over te nemen. Nee. Uh, infighting is finesse voor, voor, voor de macht. Bij kleine partijen, daar het net andersom. Daar zie je dat vaak uh, uh, mensen die een leidinggevende rol hebben binnen een partij, die zijn vaak die zijn vaak radicaler. Want daarom zijn ze ook zo gemotiveerd om in een vrije tijd... Uh, moeten hiervoor te doen, ondanks dat ze daarmee... Geen, uh, geen macht kunnen krijgen, geen geld kunnen verdienen... en niet op plus kunnen komen. Uh, en... Uh, macht hebben ze toch niet, dus dat betekent... dat de kosten van elkaar de tent uitvechten... zijn relatief laag. Eh, dus daardoor... Uh, uh, als er dan een meningsverschil ontstaat... Dan is er weinig bereidheid... om een compromis te sluiten en, in, en Dan zullen ze eerder zeggen... Uh, eerder ruzie met elkaar maken... en ze even, even afsplitsen bijvoorbeeld... Ja. En je hebt ook vaak een heleboel mensen die komen bij elkaar omdat ze ontevreden zijn over hoe de situatie nu is. Maar die onderling niet dezelfde principes hebben. En dat komt dan gaandeweg, wordt dat duidelijk. Dit zie je bij start-ups ook vaak. Van, oh, gaat helemaal, dit, dit doen ze heel stom, dat kan veel beter. Ja, inderdaad, dat kan veel beter. Ja, het kan veel beter. Ja, oké, okay, we beginnen een bedrijf om het veel beter te doen. En dan begin je. En dan... dan gaandeweg merk je van... ja, uh, we waren het allemaal over eens dat het beter kon... maar jij gaat die kant op, jij gaat die kant op... en uh, hij gaat die kant op. So, dus, dus ja... en dat is ook heel makkelijk voor de pers in dit soort gevallen... om dat uit elkaar te spelen volgens mij. Want ze, ze, ze voeren gewoon heel veel druk op... en dan, dan breekt het bij... ze gaan op elke slag zout leggen... en zeggen maar, ja, deze... uw collega heeft over u gezegd... Uh, dit en dat of zo en dan... Uh, wat vindt u daarvan? En dan proberen ze... Echt overal een wicht tussen te drijven, veel druk erop zetten en dan een, een gat erin drijven om te laten ontploffen. En dat lukt blijk, blijkbaar altijd. Ja. Yeah. Uh, word er wordt trouwens nog in de chat uh, gereageerd. Uh, even kijken hoor. Uh, het is voor hun uh, makkelijk omdat een. Uh, Oh, ik wacht er voor mijn. <laughs> ik zal het even zeggen, het is voor hun makkelijk, omdat een klein groepje de koers bepaalt en de rest braaf volgt. Libertariërs denken en willen dus ook allemaal meedenken en op zijn minst duidelijke uitleg. En dat duurt, duurt wat langer. Ja, dat, dat speelt uh, ook wel een rol, ja. Ik denk dat als je. Uh, ik hoorde laatst iemand die had stiekem ingezeten in zo'n vergadering voor uh, ja, het, uh, uh, het tegengaan van de election check, zeg maar. Dus er zijn nog steeds allerlei processen gaande om in Amerika de verkiezingen te, te auditen. En die, die, daar zitten groepen die proberen dat tegen te gaan. En er was iemand die ging daar eens, die heeft zich aangemeld om, ging eens kijken waar ze het daarover hadden. En daar, daar werd inderdaad gewoon van top-down gezegd van dit zijn de vragen die je moet stellen. Dit zijn de dingen die je moet posten op je social media. Uh, dit zijn de, uh, de Maar het moet wel authentiek klinken, zei ze dan al bij. Maar het was het was wel zo dat daar werd dus heel duidelijk, de minions werden verteld door de, door de top wat, er, wat ze moesten zeggen, wat hun talking points waren komt, komt misschien wat krachtiger over maar dat lukt je bij libertariërs natuurlijk niet nee, nee. Ja, ik, ik wil nog wel even zeggen de, ik, ik ken ook iemand die bij de PVDA gezeten heeft en die zei dat de ALV's daar... Uh, dat was ook een, een slagveld, hoor. Dus, uh, <laughs> maar de echt... PvdA is ook enorm gekrompen, natuurlijk. Dus het ja, kan ja, zijn ja, dat ja. dat... Nou, dat, die, die zat, uh... heeft er jaren bij gezeten. Hè? Die heeft iedere ah, okay. dips in het ledenaantal ook meegemaakt. Oh. Dus, uh, maar het is, uh, het is ook heel verdeeld daar, hoor. Je hebt er allemaal facties... Die, uh, die gewoon totaal anders erin staan dan de andere helft, weet je wel. Het... Uh, ja, bij de PvdA kan ik me wel voorstellen, want hebben ja. die hebben natuurlijk de traditionele arbeider, dan proberen ze ook de milieuactivisten te, te paaien en ze proberen uh, dan ook nog allerlei uh, moslims te paaien en homo's en, uh, en lesbiennes en En Dat is natuurlijk, ja, als je, daar, als je dat niet uit elkaar knalt, dan zeg dan, uh, ja, ik mijn petje af. Nou, je hebt daar nog groepen die nog de oude lijn van, uh, van Drees nog hebben. En dan groep die <laughs> nog een beetje meer in de, de, de richting van Den Uil zitten. En dan heb je nog het nieuwe Bostrui. links. <laughs> ja, Troelstra. Troelstra, ja. ja. <laughs> en uh, wat was er nou? Um, Wouter Bos, die zei toch over de ALV's van de... Van de <clears throat> Van de PVDA zei hij van ja eh, je moet eigenlijk een vergunning, aan, een milieuvergunning aanvragen vanwege de hoge zuurgraad. Maar <laughs> ah, het is heel raar dat ze, want ik heb wel zo'n zo vergadering gezien van de Communist Party of uh, Amerika of zo. Ja, ja, je weet waarschijnlijk wel wat ik bedoel. Dan elkaar de hele tijd mensen aan een microfoon en die zeiden dan van uh, ja point of order, point of order. En dan zei iemand uh, hey guys uh, be quiet. Please avoid gender language. Uh, hey guys. Was dat, was dat, dat mocht je niet, uh, niet, uh, <laughs> niet zeggen. <laughs> en zo zaten er allemaal van die figuren in. Die, nou, het, het, het zag er zo belachelijk uit. Dat je denkt. Van, hoe kan dit in de hele nog enkele slachtkracht hebben. Maar het is natuurlijk wel zo. Het feit blijft dat die linkse figuren. Ondanks dit soort. Als je er naar kijkt. Het waren natuurlijk ook een paar. Radicale gevallen die ze eruit hadden gehaald. Want, de, want er werd ook geklapt, bijvoorbeeld. Nee, dan moesten ze allemaal met hun handen zo doen. Want klappen, dat kon triggering werken. Ze moesten oh ja, met no hun handen. Oh ja, of zo heet dat. Zegt die JP uh, al. Gezien. En dat was, als je dat zag, denk je van nou, dan kom je echt, die komen echt geen centimeter ver. En misschien de Communistische Partij, die komt ook niet ver, maar. Dus ik wel dat hele linkse blok is enorm ver gekomen. Dus ja, uh, ik kan niet zeggen dat het dan. Kennelijk dat dat een, een breekpunt is of zo. En ik moet zeggen, als ik nou kijk wat er met de misers in de, Caucasus in Amerika gebeurt, die hebben toch wel slagkrachten. In de, in de zin dat als je op forums kijkt, zijn er een heleboel. Ja, racisten, fascisten, antisemieten. Uh, ja, dat gooi je ze gewoon maar naar iedereen natuurlijk. Die, uh, dat is tegenwoordig de mode. Je gooit, uh, je gooit al je tegenstanders met, met een hoop van dat soort stront worden naar ze toe en dan weer niet te onderbouwen. En dan, uh, dan win je het uh, debat. Maar dat zijn maar heel weinig mensen, want uh, ze, uh, ze hadden zo'n meeting. En dan, uh, dan uh, zit Tom Woods daar. En die heeft, geloof ik, 5000 juichende fans daar. Dus dat het zijn, het zijn maar tientallen van die figuren die aan de andere kant zitten. Die overigens wel de macht hebben, die kennelijk de tijd opgegeven hebben om, om zo'n partij te domineren, om, om daar naar boven te klauteren. En die zich waarschijnlijk overal beschikbaar voor hebben gesteld. Want dat is ook uh, uit Rules for Radicals. Van je moet je overal beschikbaar voor stellen. Van uh, ja, voorzitter, doe ik wel. Oh, die functie, ja, doe ik ook wel, doe ik ook wel. Dus je moet gewoon uh, ja, alles uh, naar je toe trekken. En zo komen zij, kennelijk komen zij er dan wel naar voren. Maar numeriek zijn ze maar heel klein. Maar het lijkt heel, heel groot. Maar als ik nou zie, ik denk dat het toch al uh, weggevaagd wordt door die miseskolkers daar. Dus ja. het zou hier best ook kunnen lukken. Ik ben verlend oh, oh. van de drie hysterische twitteraars. Ja. Ja, maar het komt visueel komt het heel groot over. Ook omdat ze altijd zulke grote taal gebruiken. En, uh, ja. Je hoeft maar ze zitten in alle fora zitten ze te posten. En, te en die hebben natuurlijk, waarschijnlijk hebben ze geen werk. Dus die, zitten ook die hebben de hele dag hebben ze beschikbaar om, om uh, ja, hun, uh, hun gif te spuien overal. Een soort maar een... ik vind het. Vreemd dat ze bij de Libertarian Party ook die partijfuncties zo enorm verdeed, verdedigd worden dan. Dat er mensen zouden zeggen, ik, uh, ik probeer koste wat kost mijn, mijn voorzitterschap van de Libertarian faction in New Hampshire te handhaven. Zodat, ja, ja, dat, dat ze ook geen eer hebben van, oké, okay, er, er komt een groep binnen die heeft duidelijk meer financiering, meer enthousiasme, meer energie... Uh, nou, laten we het niet maar eens proberen. Nee, uh, <laughs> ik blijf gewoon dat tot laatst weer het racisten en fascisten noemen. En uiteindelijk vertrek ik met de camera en, en, de, en de projector oh. en, en het, uh, het projectiescherm onder mijn armen. <laughs> uh, JP zegt, er was een, een petitie gemaakt om Tom Woods niet uh, te laten spreken op het volgende congres. Uh, toen werd er meteen een petitie gemaakt... Om Tom Woods het hele congres vol te, vol laten, te spreken. laten spreken. <laughs> <laughs> en en binnen uur vijfduizend stemmen. <laughs> <laughs> ja, we nee, goed van. Um, ja, ik weet niet of je wat, wat je nog wilt toelichten verder aan, de, aan, uh, aan dit alles. Nee, dat was het eigenlijk. Ja, als mensen vragen, we kunnen ze stellen. Mm -hmm. uh, uh, maar uh, ja, Een van de punten van de Mises-fractie is dat wij uh, Korte vergaderingen houden van maximaal een uur uh, Dat was een heel moeilijke uh, keer, sorry <laughs> <laughs> Ja, bleef maar herhalen van, uh, ja, Omdat het te lang is Ja, uh, ik wil toch even terugkomen Ja <laughs> <laughs> yeah. Uh, nou, even kijken, mijn headset batterij is leeg. Oeh, oké. Okay. Uh, uh, Kunnen jullie ja. mij goed horen? Uh, ja, je bent nog wel te horen. Ja, ja niet meer te zien. Oké. Okay. Ja. Goed. Uh, zijn er nog vragen? Uh, nou ja, voor mij is het duidelijk. Ik, ik denk van ja, als, de, als we de website van de grond hebben, dan zullen we dat ook bekendmaken in deze uitzending. Oh, en natuurlijk oh. ook het uh, naar iedereen mailen natuurlijk. Noem nog even je e-mailadres, zodat mensen die geïnteresseerd zijn jou nog kunnen mailen. Ja, dat is t t a j at t t j Nee, nee. T-t. Oh, zeg ik nog een keer. t t j at Dat was hem, ja. Ja, ik heb er nog geen, het is misschien makkelijk te onthouden. Dat is uh, tm at Oké. Okay. Nee, goed, nou, dankjewel. In ieder geval. En uh, ja, wij gaan nog even het nieuws doen. Ja, je, mag blijven, bij me, <lacht> je mag erbij blijven zitten. Maar uh, <lacht> ik had het al vernomen dat je andere dingen had te doen. Dus, uh, ja. Ja, dankjewel voor de aanbod. Ja. Uh, goed, dan nou, wens ik jullie een uh, goede voortzetting. Ja. Een fijne avond. Dankjewel, Dan. Veel succes. volgende keer. Oké nou, uh, Even kijken, dan gaan we naar deze setting toe. Hartstikke ah, idee. Als mensen nog willen doneren aan mij, dan, uh, of eigenlijk aan een nieuwe, een nieuwe camera of een nieuwe computer voor uh, de uitzending, dan uh, kun je daar gewoon een donatie doen. Uh, even kijken, ja. We waren we gebleven met het nieuws? Oh ja, bij de, bij de Goudroof. Uh, nou ja, in ieder geval de FBI uh, heeft een bankoverval gedaan in uh, Beverly Hills. Uh, dat is allemaal verdenking van witwassen, had ik begrepen. Ja, en ik zie ook enkele, deur, enkele kluizen waar ze gewoon de deuren eruit gejenkt hebben. <laughs> dus kennelijk wilde de kluiseigenaar niet meewerken of zo, Die had de sleutels niet of zo. Ja, ze hebben de slijptol erin Ja, Het zijn gewoon uh, ontzettend ordinaire bankrovers. hè Zaterdag. It was improper that the government seized these possessions in the first place. Unconscionable that they are using them as hostages to pressure owners to divulge private information. And outrageous that they apparently treated the possessions so carelessly that they seem to have lost at least some of them. Ja, ah, het is het uh, is uh, vreemd, want het is ook zo so, natuurlijk dat je in Amerika heb je capital gains tax. Dus dan als als iets omhoog gaat in waarde en je verkoopt het, dan moet je daar belasting over betalen, over de winst. Uh, maar het vreemde is natuurlijk dat als jij gewoon spullen in de kluis hebt liggen, waarom zou, die, waarom zou de FBI die daar mogen, mogen pakken? Ja, misschien denken ze dat het, uh, dat het zwart verdiend is met arbeid of zo, dat er geen uh, inkomstenbelasting over betaald is. Nou ja, je kan het ook anders zien, ik bedoel, uh, je hebt gewoon zin om een bank te overvallen, het enige wat je hoeft te doen is denken, gewoon een gedachte creëren in je hoofd, van hé, hey, het zou wel zwart, uh, allemaal zwart ja. verdiend kunnen zijn, weet je wel, ja, je hebt geen bewijs, ja, we hebben net, oh, we hebben net Twan, uh, hadden we hier net, die, die kan je wel over, uh, meer over vertellen hoe dat gaat. Maar je hoeft alleen maar een verdenking in je hoofd te fabriceren. En je hebt al een reden om daar uh, naar binnen te, te vallen, weet je wel. Ja, dus... Uh, ja, en het, het is ook natuurlijk... Dit is in Beverly Hills gebeurd. Dus het uh, nou ja, is natuurlijk ook daarvoor, logisch dat daar aardig wat geld zit dan. Daarvoor wat te halen, ja. Het is een beetje maar, het was, wassenaar van Amerika, hè? <tosses> Ja, maar het is... Hoe dan ook... Um, <tosses> Ja, het, het geeft een beetje de balnoop aan. Ik heb wel eens een keer zo'n boek gelezen over de op opkomst van het Derde Rijk. En daar was het op een gegeven moment ook dat uh, de, de politie van Berlijn, die gingen gewoon naar een terrasje toe, en die klopte daar gewoon een kleingeld uit de portemonnees van de mensen die op het terrasje zaten. Maar dat was nog tijdens de Weimar, toch? Of? Ja, dat was ergens... was rond de Bijbar. Ik weet niet of het daarna was. Het zou best wel eens daarna kunnen zijn geweest. Want waarschijnlijk kregen ze gewoon nog een oude salaris betaald... wat niks meer waard was. Dus dan gaan we het zelf ophalen. Dus die gingen we naar het terrasje toe... en dan klopten mensen geld uit de zak. En ja, het lijkt me of het een beetje... dat stadium bereikt heeft. Nou, dat uh, FBI. Ja, ze gaan, gaan gewoon naar, en in Londen was dat dan ook al gebeurd. En we gaan gewoon naar kluisjes toe. En die breken we allemaal open. En dan halen we gewoon uit wat erin zit. Ik ja. Ja, bedoel, de, de volgende... ...stappen is eigenlijk dat ze gewoon mensen... ...thuis hun voordeur inrammen... ...en gaan kijken of die nog een kluis hebben... ...of een, een duur schilderij aan de muur of zo. Een... Je ja, verbiedt gewoon iets en uh, hoppakee. Ha. En dat ja, geeft goed. u wel te denken van... Uh, ja, hoe, ...hoe veilig zijn die kluisjes eigenlijk, hè? Mm -hmm. Ik heb zelf ook zo'n kluisje... ...maar ja, je, je vraagt je wel eens af van... Uh, ...ja, het is natuurlijk al eerder gebeurd... dat uh, dat mensen in Amerika in 1933 werd het goud uh, verboden. Dat mensen met een ambtenaar naar een kluisje toe moesten lopen. En het in bijzijn van de ambtenaar moesten overmaken. Hun goud moesten inleveren. En dan kregen ze er 25 dollar voor terug. Wat daarna uh, gelijk werd gehergewaardeerd naar 35 dollar goud. Dus uh, ja. Het, is, uh, het blijft een beetje. Een, het, het is elke concentratie van welvaart. En dat zijn die kluisjes natuurlijk. Aan de ene kant is het goed te beschermen. Wat? Je De kosten van de bescherming deel je tussen de... Ja, deel je met alle anderen. Maar... Aan de andere kant is het ook een enorm point of attack. Dus er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar op afkomen. Zoals de politie en de FBI in dit geval. En wat ook het geval is bij alle exchanges van bitcoin. Dan komen alle hackers die komen daar naartoe. Omdat daar de meeste bitcoin zit. Als je die weet te hacken, dan ben je er al binnen. Ja. Maar het gevolg hiervan gaat denk ik wel zijn dat mensen denken van oh, kluisjes zijn kennelijk niet meer veilig. Nou, dan moet ik zelf maar wat gaan regelen. Of zo. Mm -hmm. Ja, McAfee die heeft ooit de tip gegeven van als jij nog ergens een, een oude bak hebt, een oude computer. Uh, gooi er gewoon even Linux op. En, uh, een of andere hele, uh, lightweight, ja, lightweight uh, Linux versie. Uh, doe daar een, een bepaald type bitcoin wallet, geloof ik, die daar dan op kan draaien. Uh, gooi daar je bitcoins op. Uh, trek volgens alle stekkers eruit en laat die computer daar maar gewoon ergens staan, weet je wel. Ja, maar <laughs> als, je maar je kan als je een overheidsinval krijgt, die nemen al je digitale media vaak mee. Hè. Tenminste, dat is ook uh, nemen al uh, je computers mee. Ja, maar daar moet je altijd zorgen dat je die... Uh, die, die, die passen hoor, dat die, uh, die seed phrases en de uh, private keys en alles, dat je die gewoon ook nog ergens anders hebt. Hè? Ja, ik dus, had uh, vroeger zo'n oude beeldbuismonitor, zo'n zo enorme grote beeldbuismonitor. Die woog, <laughs> wogen kapitaal. <laughs> ja, dat, en ik denk, als je daar iets in stopt, dat dan nooit iemand dat meeneemt. <laughs> Oké, okay. ja, ja, uh, ja. Uh, uh. Dat ding laten ze altijd staan ja dus dat uh... ja. ja maar hoe gaat het wordt die door je erfgenamen weggegooid Zo, dat zou ik kunnen met, uh, met jouw phrases erin uh, moet je die erfgenamen wel even inlichten natuurlijk hè? Hm. Dus, uh... ah, ja je kan ze bijvoorbeeld bij de notaris uh, achterlaten die uh, de, de, de private keys weet je wel en de notaris nou, heeft wel allerlei verplichtingen om uh, om dingen door te geven natuurlijk aan de overheid als je niet zegt dat privacy keys, zijn, gewoon, het is gewoon een afscheidsbrief. En ik wil niet dat die geopend wordt door iemand. Mm. Ja, die persoon opent het en dan zijn er private keys van jouw uh, Bitcoin-wallet. Ja. Ja. Ik weet niet of dat, zou, of dat uh, de, de overheid dat kan, uh, in beslag kan nemen. Ze, ze hebben natuurlijk al vaker notarissen uh, beschuldigd mm. van uh, ja, meehelpen aan witwas of zwart geld of weet ik veel wat. En dan nemen ze ook alles in beslag van die, uh, van die notaris. Hm. Wow. Nee, je of moet er ik... nog een raadseltje bij doen, denk ik, wat een IQ verheist dat hoger is dan, dan uh, 85 of zo. En ik dan ik... maakt het het ogenblikkelijk ontoegankelijk voor de politie. Ik heb het, een schilderij. Dus je hebt zo'n uh, seedphrase. Uh, mm -hmm. De eerste woord is uh, van 12 woorden, weet je wel? Al nou, die 12 mm -hmm. woorden zijn allemaal objecten en die doe je op een schilderij zo. <laughs> Ja, je een kan natuurlijk auto, ook. Auto en uh, weet ik veel. Uh, bloem, hm. weet je wel. Dat zijn die, die, die woorden. Ja, ja. <laughs> en een hide in plain sight, dat is het mooiste eigenlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, ja, we, we lullen weer te lang. Uh, ja. Laten we verder gaan. Uh, ja, de, de, de aids zijn is, uh, is geen stuiven meer waard. Je, je kan gewoon nou uh, mijn aid plegen, dat is wat het volgende bericht zegt. Uh, topambtenaren uh, hadden. Belangrijke memo-toeslagenaffaire uh, wel gelezen. Terwijl ze onder Ede hadden gezegd dat dat niet zo was. En nou ja, zijn ze nou voor mijn eet vervolgd of uh, ja of nee? Uh, Even uh, openen. Ze uh, hadden dus dat memo wel gezien over die toeslagenaffaire. Want de persoon die op de foto zit is ook echt een topambtenaar. Je ziet het gewoon. <laughs> Als er iets top topambtenaar, dan is, het, dan is het dat wel, ja. op ja, ja, ja. papieren naast een mondkapje op zijn uh, desk. Twee handen op het bureau ook. Daar is zijn papiertje. Huh? Wat? Ja, je bent wel een je plunderaar. Moet je moet af van gapen ook, joh. Ja, inderdaad. Je bent een plunderaar, maar, je, maar je, ja. Het is echt zo'n uh, ja, tollenaar, hè. zeg maar. Zoals, um. Het is allemaal heel... Uh, heel netjes, uh, maar, wel een, maar wel een rover, maar wel een schot van de hoogste orde. Uh, zo ziet een topcrimineel eruit. <laughs> ja. Niet, hij heeft geen hesjes, hesje aan van een motorclub of zo. Nee, dit is een echte, echte leugenaar en dief van de grootste orde. Ja. Een beetje een man met een brilletje en een uh, stropdas, en een uh, colbert van de CNA, en een hele stapel papier op zijn bureau. Ja, dus bij, er komt een uh, memo op 4, 4 juni 2019 ter er sprake kwam tijdens crisisbesprekingen met het ministerie... waarbij beide ambtenaren aanwezig waren. En deze memo, die dateert vanuit 2017, dus nog twee jaar eerder... werd al geconcludeerd dat het stopzetten van toeslagen onrechtmatig was... en dat een groep van 300 ouders zou moeten worden gecompenseerd. De memo is opgesteld door de destijds hoogste jurid, juristen bij de afdeling toeslagen... maar de compensatie voor gedupeerde ouders kwam er niet. De memo verdween in een la. Nou ja, het op mannaar... Yo, in oktober 2020 kwam een stuk bij toeval aan het licht. Toeval? Door, na vragen van het cda kamerlid Pieter Onzicht, die momenteel met een burn-out uitgerangeerd is. Ja, daar gaan we het zo ook nog over hebben. Hm. Maar ja, er werd dus uh, de voormalige baas van Belastingdienst, Jap Uidenbroek, beweerde in zijn verhoor naar uh, ondervragingscommissie dat, bij de, dat hij de, de, de meme op geen enkele manier kende. En pas kennis namen van de inhoud. Door publiciteit in het najaar. Nou ja, hij zat dus ergens in 2017 op een vergadering. Dan kan je altijd zeggen: hij zat misschien te slapen op die vergadering. Ik heb ik, er ik geen denk, herinnering aan. Ja, ik heb geen herinnering. <laughs> geen actieve herinnering is, geloof ik. O, de ja, beste term die je voor. Als ik ooit nog eens een keer in, uh, in het getuigenbankje sta, dat ik ook ga zeggen: ik heb er geen actieve herinnering aan. Ja, ja, ja. <laughs> We hebben een hoop passieve, maar geen actieve herinneringen. Ja, pas ik passieve herinneringen. Actieve herinneringen, absoluut niet. Nee. Ik ben benieuwd wat, als je dat doet, wat ze dan zeggen. Ja. Nou, ik Geen actieve herinneringen. Ja, ze kunnen heel moeilijk zeggen van. Hey, ja, dat mag je niet zeggen. Wat hun mensen ik zeggen. Uh, wat, om uh, hoe het? Um, Mark Rutte te quoten. <laughs> Moet je er ook nog even bij zetten ik heb er geen actieve nee, herinnering maar, aan nee, maar ik denk dat je dat er in het begin niet bij moet zeggen, dat je gewoon, gewoon moet beginnen van, nee ik heb er geen uh, actieve herinnering aan <lacht> dan, dan, dan weet je je weet al genoeg, dat, dat komt echt wel aan denk. <lacht> als het niet aankomt dan merk je het ook wel, dan moet je alsnog Mark Rutte erbij slepen uh, uh, uh. ja, maar meneer zegt de rechter dan, uh, jij bent geen minister-president dus dan mag jij dat niet zeggen zoiets uh. Overigens oh, dikke, ik als geef van die daar onder mijn eend, uh, of onder uh, Ede stond, toch? Het ja, stond onder Ede, dus uh, ze, werden voor, ja, ja, ze, in de, ze werden verhoord, dus uh, dan sta je onder Ede, voor zo'n ja, commissie. Dan, dan is het wel zo dat, dat ze nog steeds kunnen zeggen van, uh, ja, ik, uh, ik uh, ja, dan hadden is het onhandig geformuleerd, ik had op geen enkele manier kunnen weten, ik had ze gewoon zeggen, ik heb daar geen weet van. Ik, ja, uh, maar ik denk, ja. ik denk dat, er, dat wordt, het hele feit dat hier gewoon helemaal geen vragen over gesteld gaan worden, weet je wel, dat zegt al genoeg. Dus die hele eet daarom, die, mensen doen zo gewichtig over hun eet, maar als het puntje bij paaltje komt, uh, dan gebeurt er helemaal niks. Nee, die maar die daar, daar is die eet ook voor. Volgens mij, ja. als, je, als je ergens een eet ziet van uh, ik zweer op de naam van de allerhoogste en de koning dat ik uh, mijn ja, klanten mijn niet zal bedriegen, dan ja. weet je gelijk al dat het homeless is. Want de reden dat die eet is ingevoerd, dat is omdat er in het verleden enorm bedrogen is en de, ja. de, en de vrije markt zijn werk niet kon doen, want het is een monopolie en, en mensen konden hun klantisie niet opzeggen en dan, dan weet je al dat ze zeiden van uh, oké, okay, we gaan niet het monopolie opheffen en concurrentie toestaan en zo en uh, competitie, nee, dat gaan we niet doen we gaan niet de klanten mogelijk maken hun abonnement op te zeggen, of naar een ander te gaan wat we gaan doen is, we gaan een eet invoeren, nou iedereen moet een bankiers eet afleggen of zo, ja dan krijg je opeens dat, dat, een, dat mensen een bankiers eet af moeten leggen en je weet absoluut zeker dat daar helemaal niks gaat veranderen maar je weet, eigenlijk is het is een eet is gewoon een red flag, dat je weet gewoon, oké, okay, ik betreed nu een terrein waar enorm bedrogen wordt, waar ik gewoon enorm genomen ga worden. Dat, dat is eigenlijk als je, als je weet dat er een eet afgelegd is. Ja, ja. Dit is ook heel interessant, oud-secretaris-generaal Leijten moest tijdens haar verhoor op veel vragen van de onderzo onderzoekscommissie, ook die over de memo, het antwoord schuldig blijven. Ik heb niet zo'n goed geheugen als anderen die hier <laughs> hebben gezeten. <laughs> dat, dat kan je ook, ook zeggen, ja. <laughs> ja maar het hele geheugen dingetje, dat was toch ook met die... Uh, oh god, hoe heet die affaire ook alweer. Ja, je had in het verleden ook van die zaken, weet je wel. Net als dit. En uh, elke keer beriepen ze zich op een slecht geheugen, weet je wel. Ja. Dus uh, ja... Ja, het is een hele goede, uh, ja, je kan mensen niet in het gevangen gooien voor een slecht geheugen, geloof ik, is het algemeen het idee. Dus, uh. Uh, uh. Maar er zijn ja, mensen gelukkig wil, ik heb ook echt een slecht geheugen, dus dan, dan uh, ja, ik kan dat allemaal, met volle oprechtheid kan ik dat uh, beweren. Ja. Ik, ik kon bijvoorbeeld niet op het Rules for Radicals komen, van uh, Sol Alinsky, uh. Uh. moet ik dan weer helemaal uh, door jou aan herinnerd worden. Ja, ja, terwijl ik... Uh, <laughs> <laughs> terwijl jij geheugen zit, zit weg te drinken, gewoon. <laughs> je <maar, laughs> die, die hersencellen weg te spoelen. Ja, ja, ja. Nee, maar ja, het is... Uh, dit, maar dit zijn mensen die worden geacht een dossierkennis te hebben, weet je wel. Het is uh, voor, voor het vak wat ze hebben, daar moet, dus, moet je dossierkennis hebben. Dus uh, daarbij is een goed geheugen vereist. Dus dan vraag ik me nee, af, van, worden ze dan <laughs> eruit geflikkerd van... Jongen, je bent half dement... Flik maar op, ik weer een hey, ander, weet je wel. Ik heb twee woorden voor je. Joe Biden. Nee, ik denk dat je juist bij sollicitatie gaat naar zo'n topfunctie solliciteren. Wat denkt dat u, hoe denkt u dat u in aanmerking komt voor deze topfunctie? Ik ben zo vergeetachtig als een zeef. Oh, ja, oh ja, ja, u bent aangeneemd. Drink je ook vaak een wijntje? Ja, ja ik... Dat is wel helemaal uh, totaal los. Kunnen die functie ook meteen aan Bonnie St. Clair geven? <laughs> nee, maar goed, ja. Um, uh, even kijken. We gaan nog even kijken wat we nog meer van nieuws hebben. Uh, ja, dan gaan we naar... Uh, even kijken. Uh, ja, dan komen we bij Pieter Omzicht. ja. Pieter Omzicht. Daar was weer heel veel om te doen deze week. Dat dus was zo'n beetje de week van Pieter, eigenlijk. Uh, nou, er was eerst wat naar buiten gelekt. Een memo, had ik begrepen. Weer een memo. Weer een memo, oké. Okay. Ja, maar en, dat komt omdat ze zo'n slecht memorium hebben. Ze hebben zo'n slecht geheugen, dus dan moeten ze gewoon allemaal memo's maken. Ja, ja, ja. ja, ja om om ja. hun geheugen een beetje pijl te houden. Uh, I didn't read it, you know the thing, zegt die EP. Dat ja. <laughs> zal een citaat van Biden zijn. <laughs> yeah, you know the thing. Dat vind ik, ja. uh, en er was ook nog een, uh, even kijken, uh, uh, iets anders. Oh, fuck, nou, nou heb ik uh, een probleem met mijn geheugen. Ja, hij staat ook iets zo, Hugo de Jonne won het met een miniem verschil het CDA-lijsttrekerschap en volgens omzicht zou hij zijn plaatsvervanger zijn, maar hij is tegen alle afspraken in uiteindelijk Wopke Hoeps graag gevraagd om de partijleider te worden, dus nou, ja, hij is gewoon helemaal buitenspel gezet, ja, uh, terwijl hij bij een enorm berg voorkeurstemmen gekozen is. Dat is wel... Uh, ja, geven we aan dat de CDA's liever hem hebben, maar dat maakt dus ook kennelijk binnen de partij maakt het geen bal uit. Er worden gewoon de machthebbertjes die worden naar voren geschoven. En niet uh, degene die de, de stemmers En ik vraag me af, dit moet toch wel gevolgen hebben, zou haast ja, zeggen, voor het aantal CDA-stemmen. Er moet toch wel een behoorlijke slachting gaan plaatsvinden. Nou, volgende bericht: zij is, is uh, gebroken met de CDA. Zij hmm. dus is uh, eruit gestapt. En uh, vermoedelijk neemt die, is, is hij. Is hij is zelf alleen al goed voor 27? Zetels. Dus uh, ja, ik denk dat hij sowieso ja, nee, een beetje de hele CDA nee, met zich meeneemt. In verre, ik ben geen, helemaal geen Democrat uh, of zo, maar het is wel zo dat. Uh, dit soort mensen zijn wel. Uh, wat je <laughs> verwacht van een, van een Kamerlid? Eigenlijk iemand die gewoon uh, vuur aan de scheen legt van de macht. Ja, eh. Uh, uh. En die, uh, die blijft toezien of het nou zijn partij is of een andere partij is, maar die gewoon dat soort dingen uh, boven water haalt. Mm -hmm. En um, ja, ik, eh, en het is eigenlijk ongelooflijk dat zo iemand dan uitgerangeerd wordt, de enige goede persoon die er nog in, in zit. Ik ben het ook niet helemaal met hem eens, het zal ook wel, zal wel van alles fouten zijn als je het gewoon helemaal puur bekijkt op uh, principes. Maar ja, hij, hij, uh, hij brengt wel dit soort dingen aan, aan het licht. En ik geloof dat, nou was er weer iets gelekt van hem. Uh, de, ik geloof dat het uh, Hoekstra was ook of zo. Er is uh, ja, dus een memo gelegd en Hugo, daar, uh, journalisten nee, dat in een, uh, een privé-chat van de CDA uh, ja. uitgenodigd. Ja. Of nou, ja, maar er werd ook gezegd dat om zich medische hulp zocht of zo. Ja, dat was in die chat waarin ja. die journalisten waren uitgenodigd. Ja, per ongeluk is dat dan gedeeld. O, medische gegevens medische met een heleboel. Uh, ja, mensen. Er oh, zit je ook journalisten in? Ja, oké. Okay. Oh, sorry. Ja, Het is inderdaad zo. Ik, ik kan wel goed voorstellen dat als jij in een partij zit, zeker als jij als jij denkt dat je het hol van de leeuw ingaat, waar allemaal ratten zitten en je gaat daar proberen enigszins goed te doen... en je wordt dan zo van de rails gereden... dan, dan kan je het nog verdragen, denk ik. Dan weet je van, oké, okay, ik ging voor een slangenkuil... ik werd gebeten... Uh, uh, ik heb het mijn beste poging gedaan, enzovoort. Maar waarschijnlijk gaan dat soort mensen... die gaan de politiek in, omdat ze denken... nou, ik ga de wereld verbeteren... en ik, uh, ik ga met allemaal nobele mensen... zonder winstmotief... niet van die graaiers uit het ondernemerswereldje... nee. Ik ga de politiek in waar allemaal nobele mensen heren. Die onbaatzuchtig voor anderen bezig zijn. En als je er zo in komt. En je, je merkt dan opeens dat je in een club ratten zit. En, en dan kan het wel. Dat geeft een burn-out. Want dan denk je van shit. Waar heb ik me allemaal tijd in geïnvesteerd. Hè? Ik, heb, ik, heb, uh, ik heb eigenlijk al die moeite gedaan. Voor een partij die gewoon, gewoon het smerigste van het smerigst is. En ja, dat is heel erg uh, heel erg. Uh, pijnlijk en dat is, uh, ja, dat is heel moeilijk want je moet een enorme omkeer gaan maken hè? want je moet dan echt denken van ja, waar heb ik me al die tijd voor ingezet uh, en dat is ook de reden waarom je bijvoorbeeld mensen ziet die zich hun leven lang voor de vakbond hebben ingezet en je zegt dan van ja de vakbond is eigenlijk een soort uh, criminele organisatie die lobbyt bij de overheid dat ze, dat ze die discussie niet eens aan willen gaan want ze hebben, ze hebben hun hele leven daarvoor ingezet en als ze dat overboord zouden moeten dan is hun hele leger gebaseerd op een leugen dus uh, uh, uh, uh. die zijn niet bereid om. om en dat, dat is ook de reden waarom mensen, als ze ouder worden, meestal nooit meer van gedachten willen veranderen uh -huh. over belangrijke dingen. Omdat er te veel op het spel staat. Ze hebben te veel geïnvesteerd. Ze hebben, zijn ergens achter gaan staan. En dat zie je op zoveel terreinen. Dat zie je ook bij bitcoin-maximalisten eigenlijk. Ze dus uh -huh. zijn eenmaal uh, shitcoin, alles is shitcoin. Da -da, en dan, dan, als je dat eenmaal zo zwaar erachter bent gestaan, dan kan je nooit meer objectief afstand nemen. En. en nog eens kijken van ja, hoe zit het nou eigenlijk echt? En dat is, het, dat is het mooie eigenlijk van weinig investeren erin en geen publieke standpunt over innemen. Als je ergens een publiek standpunt over inneemt en je blijkt fout te zitten, dan kan je veel moeilijker terug voor jezelf ook dan als jij, als jij daar niet zo'n publiek standpunt over hebt over ingenomen. Je denkt van, oh kijk, er zat altijd kennelijk fout, dan moet ik even van, uh, van gedachten veranderen. Uh, uh, uh. Ja, het is ook zo als je 30 jaar in hetzelfde, uh, hetzelfde bullshit verhaal gelooft, dan. Uh... Dan ga je ook een beetje mentaal oxideren. Hè? Dus dan roest je helemaal vast in je, in, je, in je hoofd eigenlijk. Ja. Die denkbeelden die, uh, zeg maar, waar je in gelooft. Ja, je wordt van alle kanten bevestigd. En dat merk je natuurlijk ook in het vaccinverhaal. Of, of, niet, kan hè, van... of niet, dat kan ook. Heel uh, veel nou, tegenslag. Me... En dan blijf je toch in dat verhaal zitten. Dus dan roest je ook vast. Ja, meestal me zoeken mensen op een wereld, een, een silo, waar ze in bevestigd worden in hun ideeën. Ja, ja. en uh, ja, dan krijg je van alle kanten hetzelfde te horen en dat zie je eigenlijk op internet gebeuren ook met allerlei silo's en, en, en sociale media werken daar ook weer mee het, dat, dat je gewoon terechtkomt in een wereldje waar iedereen het vaccin allemaal geweldig vindt en dan praat je elkaar allemaal na en je post allerlei links waarin het allemaal geweldig is en, en links die niet geweldig zijn die komen daar nooit in terecht hè. En, en dat is niet iets wat nou, specifiek iets voor, zeg maar, voor normies is want ik heb ook wel eens gehad dat ik in, in, bij Freedom in Radio zat ik in zo'n uh, zo forum en ik was er enorm actief, ik had ook iets van 20.000 posts gedaan of zo op dat forum en uh, ik was helemaal naar Florida toegevlogen om met die mensen te, te ontmoeten en ik vond het helemaal geweldig, ik, had er, ik heb er ook heel veel geleerd maar op een gegeven moment dacht ik van, oh maar dit klopt niet en in zo'n forum zeg ik van hé, uh, hey, maar volgens mij klopt dit niet en, en, en ik had al angst daarvoor om dat te gaan doen. Ik denk, oh, als ik dat doen kan, was we vast wel eens verkeerd vallen. Dus maar toen zei ik dat: van hey, volgens mij klopt dit, dit niet. En toen kwam er echt zo van alle kanten een reactie: Are you for or against him? <laughs> voor de, de Stefan Mollenje. En dat was echt zo'n laserdot op je hoofd. Van, uh, van ja, we zijn helemaal niet geïnteresseerd in uh, wat jij ontdekt hebt. Uh, uh, we willen het horen: ben je voor of tegen? En anders kan je opzouten. Dat is wel zo ongeveer het verhaal. Kan uh, wat ja, dat ik... Stefan van een cult is. <grijends> wat ook niet zo lang daarna gebeurde, ja, maar alles je, als, je da, als, je, als je dat een cult noemt dan is het wel zo dat je een heleboel dingen een cult kan noemen, hè, want ik volg hem af en toe ook nog wel eens maar uh, uh, ik moet zeggen ik heb ontzettend veel geleerd vooral de, de, uh, uh, voor de, van hem voor de eerste zeg maar 800 podcasts of zo alleen op een gegeven moment toen, uh, ja, toen, toen uh, ben ik het een beetje kwijt geraakt en uh, ik, ik luister ook nog af en toe wel eens naar hem uh. Maar, uh, uh, hij post tegenwoordig ook uh, korte video's dus, uh, okay. normaal ja, had hij video's is, hij zit van 5 uur is uh, het is belachelijk dat hij van YouTube afgegooid is hè? dat is ja, natuurlijk ja. heel raar zit, uh, ja mm -hmm. maar uh, ja, hij zit nog steeds op, op uh, wat is het Bitshoot zit hij ook uh, uh, alternatieven ja. uh, even kijken JP die zegt nog hey ho Sylvana is er ook nog <laughs> Uh, even kijken, ze well, is even uh, boos weggelopen maar ze komt wel weer terug, oké okay. ze oh, oh, zijn helemaal ontgaan joh dat, uh, uh, ja, ik volg dit soort dingetjes in de Tweede Kamer eigenlijk niet, want het is ook uh, niet op aan te zien eigenlijk, dit soort geschuifel in de polder en uh, manoeuvreer en, uh. ja, ik heb zelfs ik heb Maxime Verhagen meegemaakt hè. en dat is echt een rat joh, maar goed, dat zie je ook aan hem maar ik had, um, we waren toen ergens, na nou, twintig jaar geleden geloof ik, aan het uh, protesteren tegen de betutteling. Dat was het, ja. Toen dus zat ik nog bij de lokale omroep en dan hadden we een, uh, bedacht van, ja, er is zoveel betutteling. Laten we tegen demonstreren. Dus, uh, nou ja, we hadden een oproep gedaan en we, hoopten dus, uh, we hadden het idee van, nou, het binnenhof zal wel zwart zien van de mensen. Maar nee hoor, we waren daar met drie man. Later kwamen er nog een paar mensen bij. En uh, we hadden dus allerlei producten daar uitgestald en we hadden niet eens een vergunning aangevraagd. Hè? We hadden producten uitgestald op een Europese vlag en we hadden persberichten uitgestuurd. En er kwamen wat, uh, wat pers, uh, had, had zich uh, aangemeld, die wilde wel, die zei nou ja, we zijn er sowieso op het Binnenhof, dus komen we ook even bij jullie langs. En uh, nou ja, NOS kwam langs en nog een paar uh, dingetjes. Maar uh, even kijken hoor... er was die gozer van de sigarenclub... ...die was erbij... Die, st ...die stak een enorme sigaar op... ...en die had een hm. bord met zich meegenomen... ...met uh, stopte betutteling of zo... ...maar het was een groot bord... ...en uh, er, er kwam een cameraploeg van de NOS... Uh, ...liep er naartoe... ...toen sprong er zomaar een man in een, zwart, in een zwart pak... ...met een stropdas... ...die zei, oh zal ik het bord even voor je vasthouden... ...kan jij even je betoog doen... ...maar die ging heel erg zo in beeld staan... ...weet je wel... En het, was echt, het kon net een typetje van uh, Kooten en de Bie zijn. Dus ja, ja. Zo zag hij eruit. Burgemeester dan, Ecking. Ja, dat bleek dus Maxine <laughs> Verhagen te zijn. <laughs> uh, die ken je nog wel, hè? Ja, is, uh, ik weet niet. Ik ben al een tijd geleden gevolgen... Geleden ah, echt dat was twint twintig jaar geleden. ...met het van die politiek. Maar dus, het is een CDA, geloof ik? Was ja, CDA, twintig jaar geleden hmm. had hij een naam. Maar ja. Uh, ja. In ieder geval, uh, die, uh, die hield zo dat bord vast, maar die gingen ze dus zo staan, en, en dat en bord werd ook gefilmd. En hij zat er zo naast, we stopten hem de, de en stopte lek. En s'avonds was bijna niks van onze demonstratie te zien met nieuws hier. Maar wel, ik Van Hagen die dat bord vasthield. Die had het hele moment gestolen, joh. Maar hij stond met een bord, stop de betutteling. Ja, nee, wij waren het demonstreren en een van die gasten van ons... Ja, ja werd... maar hij stond uiteindelijk met dat bord erop op. Ja, en, en die, die gast die werd heel even een seconde was die te zien... dat hij geïnterviewd werd, maar daarna ging die camera meteen naar dat bord toe... en dan zag je Maxime Wagen met dat bord, stop de betutteling. <lacht> dat, was, ja, dat... Uh, dat waren drie seconden in het totaal, dat was wat er in, in beeld was. Ik denk niet dat dat zo gunstig is voor hem, toch? Hij ja, hij denkt van... De bet uh, be Versterkte de betutteling. Ja, het hij, hij, hij, wat, wat punt is van, hij wil in beeld zijn, daar gaat het om. maakt niet uit wat er op het bord yep. staat. Ja. Het <laughs> staat wel een beetje voor lul met zijn bord. Die. Ik weet het niet. Ik, uh, wel een mooie actie. Ja, kijk, het punt is meer van, je moet zorgen dat je gewoon de hele tijd in beeld bent. De rest maakt niet uit. Dus, uh, ja... Ja, het ging ook van producten die allemaal uh, door de Europese Unie dan verboden zouden worden. Zoals kazen en, en allemaal boerenproducten, zeg maar. En die moesten aan uh, EU-regels voldoen. Dus wat, dat was de hele idee van die uh, demonstratie. En dat is, volgens mij stond er ook zoiets op het bord. Stop de Europese betutteling. Dat was het. Volgens mij was dat de titel die erop stond. Dus uh, dat past wel een beetje in de CDA-lijn, denk ik. Ik denk dat dat de gedachte van, uh, van Maxine was. Van nou laat ik dat bord maar even vastpakken. Hmm. <laughs> maar ja, die gasten hebben er kennelijk meer verstand van hoe je het moet doen dan, dat, uh, dan wij, weet je wel. <laughs> ja, ik weet niet uh, of dit nou, uh, nou een goede actie is, maar... Nee. Nou ja, goed, hij is wel in de kamer gekomen, wij niet. <laughs> ja, daarbij dat, uh, dat kan je er nog wel weer van afvragen of dat een, goede, of dat een gewenste resultaat is. Ja, uh, maar uh, laten we verder kijken wat voor nieuws we nog meer hebben. Ik denk, ja, over Pieter, daar hebben we alles al gezegd, denk ik. ik uh, nou ja, gaat uh, in ieder geval Fractie beginnen. Uh, mochten er verkiezingen komen, die kans is trouwens wel uh, realistisch. Want uh, ja, of er komt een minderheidskabinet of, uh, of er komen gewoon nieuwe verkiezingen. Ik denk dat er een minderheidskabinet gaat worden. En dan, uh, ja... Maar mocht er nieuwe verkiezingen komen, ja, dan kan hij wel, wel, wel, wel, waarschijnlijk op 27 stetels uh, rekenen in zijn eentje. Uh, dus nog meer kopzorgen voor hem erbij. Uh, even kijken. Dan gaan we, komen we hier. ook. Oh. Hartstikke idee. Uh, ja, shit. Stunten met uh, de prijs van bier en wijn. Uh, 1 juni mag dat allemaal niet meer. Uh. Ik vraag me af of de consequenties voor mijn Gal en uh, Gal pas heeft. Uh, uh, uh -huh. <litbaken> <num> nou wordt het meenig voor Johan. Ja, shit. Dit zou ook nog kunnen, joh. Op 1 juli gaat het in één keer niet door, weet je wel. Dus mensen komen er een hele run op de supermarkt, op de Gal en Dan zegt ze, ah nee, we doen het toch niet meer. Nee, je mag niet langer meer dan 25% korting geven op de verkoop uh, van alcohol. Maar dat betekent gewoon. Ik snap dat nooit, want die korting is toch allemaal nep, toch? Dat is, uh, ik, ik denk. Ik bedoel, uh, korting waarop. Verkopen ze het ooit wel eens voor de volledige prijs dan zonder korting? Nou, ik, ik zie bij GaloGal wel eens flessen wijn die uh, voor 50% eruit gaan. Het zijn die uh, die bijna over datum zijn, zeg maar. Je hebt wijnen die zijn na vier jaar zijn zo. Ojo zo. Ja, er dus zijn ze over een top 1. En dan. Uh, dan is het niet meer te zuipen. Dan gaat het smaakboeket, valt weg. Dus dan worden ze allemaal voor 50% in de aanbieding gedaan. Maar ja, dan kunnen ze altijd zeggen. Ja, maar het is niet 50% korting van de nieuwprijs Dit is ten opzichte van de dagwaarde. is het minder dan 25%. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat valt natuurlijk mee te spelen natuurlijk. Ja, ik denk dat dit een beperking van komma niks is. Als ik het eerlijk moet zeggen. Dus dat... Ik, ik zit er, heb er geen verstand van, maar dat is net zoiets als volgens mij dat minimum belastingpercentage waar ze nou mee komen met de G7, die hebben gezegd, ja minimaal 15% belasting ja. in, in alle landen en dat willen ze dan gaan afdwingen, ik weet niet hoe ver ze daarmee komen bij de andere landen maar, dat is ook zoiets Dan kan Ierland er zijn een aantal van die landen die varen juist wel bij het lage belastingpercentage dat ze hebben, dus je kunt er dan gewoon zeggen, oké, okay, nou, nou Tuurlijk joh, dan betaal je bij ons 15% belasting, maar je krijgt een enorme milieucredit, want hé, uh, hey, je hebt een, weet ik veel, gehandicaptenverkeerplaats hebt de parkeerplaats voor de deuren, en dan krijg je gewoon uh, 5% van je omzet voor terug, uh, dus volgens mij kan je dat ook met subsidies, kan je gewoon die belasting alsnog weer verlagen. Maar ja, twee, twee halen, één betalen kan vanaf 1 juli niet meer, maar ik denk dat het gewoon, dat is gewoon een kwestie van formuleren, toch? En ja, ja, ja. ja, dus, dus ja, inderdaad, voor kleine sluiters zal het een probleem zijn, denk ik. Maar de die die kan er wel mee omgaan, denk ik. Het is eigenlijk een beetje lastig wat er denk, met dit soort dingen gebeurt. Dat ze zeggen van: uh, ja, uh, donderdagmiddag, alles halve, halve prijs of zo. Dan weet je gewoon dat het donderdagmiddag vol staat. Dan krijg je al je verkopen uh, op donderdagmiddag. En dan kan je wat extra personeel inhuren. En dan kan je hem allemaal naar huis sturen op de andere dagen. Dus ik denk dat de concentratie, je kan zelfs de hele winkel dichtgooien als het, als het dan niet meer uh, goedkoop is. Ik denk dat de concentratie van de verkoopmomenten, dat dat een voordeel biedt. Maar dat ze dat nu niet meer kunnen doen. Want nou moeten ze zeg maar, ja kunnen ze een 15% korting geven of zo. En, en uh, dus moeten ze de gemiddelde prijs ook weer lager maken. Om, dus ja... Uh, ja. Ik weet niet, het is, het is gewoon weer een annoyance, zeg maar. Gewoon weer een beetje, beetje, beetje vervelend. Maar ik denk niet dat, dat, dat het nou iets is wat nou echt de omzet gaat, uh, gaat breken, maken of breken. Zeg. Ja, maar dit is wel een trend, hè? want uh, over een paar maanden wordt het 20%, weet je wel. Nu is het al 25%, mm. dan, dan wordt het 20% en dan, wordt het, uh, dan gaat het steeds meer. Op een gegeven moment mag helemaal geen, uh, niet meer gestund worden. Maar het is het gewoon hetzelfde riedeltje wat ze met tabak hebben gedaan. Gaan ze nu ook ja. weer opnieuw afspelen. Dus, uh, ja. Ja, het is tijd voor hele om raar te gaan, uh, huh? Daaraan is natuurlijk ook, ik heb wel eens gehoord dat van iemand dat die tabaksbedrijven, als je daar aandelen in had gekocht vanaf het moment dat, ze, dat de aanval begon op de tabak, dat mm -hmm. je daar, dat je, en, en toen zijn ze natuurlijk in elkaar geklapt om, uh, en, en uh, krijg je een relatief hoog dividend. Maar dat je eigenlijk een, hele, uh, een van de superpresteerders had. Want je had al die tijd dat je een aandeel dat een hoge dividend gaf. Ondanks alle aanvallen die er door de overheid op gepleegd werden. En dat zou bij, bij veel bedrijven kunnen gelden denk ik. Dat is eigenlijk bij bitcoin ook een beetje. Het zijn anti-fragile dingen. Hoe meer ze aangevallen worden, hoe harder ze omhoog gaan. Want dat betekent ja. dus, oh kijk, de, de, dus de, deze coin is echt een probleem voor de heersers. Nou, dan moeten we daar wel uh, daar, in zitten. Ja. ja, ik denk met alcohol kan het ook wel zo zijn als ze dat blijven aanvallen. Ik bedoel, uh, uh, drooglegging was ook geen einde van de alcohol. En ja, ja. Uh, dru drugs, kan je eigenlijk ook van zeggen: hè, van de, drugs, uh, de omzet is alleen maar toegenomen door de war on drugs. En zijn alleen maar meer mensen drugs gaan gebruiken. Dus, uh, maar het, het, het supermarktkoepel CBL, uh, overgaan, overkoepelend supermarktorgaan ofzo. Dit is een belangrijk punt in de nieuwe wet. Verder zegt de pol dat de supermarkten goed voorbereid zijn op de nieuwe wet. Wat eventuele gevolgen voor de verkoop van de langere termijn zijn, is nog niet te voorspellen. Het CBL noemt het een positieve ontwikkeling, dat er steeds meer alcoholvrij bier verkocht wordt. Ja. Nou, uh, kijk, het is meer de, voor, de, voor de kleine man. Is het, uh, de, de, daar vallen de grootste klappen. Ik denk niet bij de supermarkten, niet bij de ganaghal. Het, uh, het, het is ook met de tabak zo. Ik bedoel, de... De kleine sigarenboer die bij, bij ons in het winkelcentrum is, die ook verdwenen. Hè? Ja. Dus je uh, ziet bijna nergens meer. En het is ja, er zijn ook die belachelijke dingen: dat als jij, ja. als jij je sigarettendozen waar je je sigaretten in gekregen had, en, je, en die, die doos die gooide je bij het oud papier, dan maak je stiekem reclame voor sigaretten illegaal. En dan weet ik. Dus er waren mensen die kregen enorme boete omdat ze die dozen weggooiden. Nou, dan moet je eerst. De, de reclame daarvan af stift stift zo uh. ja. ja, het is, uh... ik, ik vraag me even af wat er uh, van Maxime Verhagen geworden is. Dat vind ik dan op zijn zich wel. te wikien. Dat is wel een goed ik... baantje ergens hebben, denk ik. Uh, ja, er staat helemaal niks meer na 2012. vicepremier Tot 2012. Oké. Okay. Vicepremier Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Na de politiek. Verhagen werd. Oh, dat staat er niet bij kennelijk in zijn cv. Werd adviseur van de VDL-groep uit Eindhoven. In 2012 had hij zich als minister van EZ intensief bemoeid met de overname door VDL. Verder werd hij voor de provincie Limburg commissaris bij de Gemelot Campus in Sittard Gelee, Waar bedrijven DSM en Sabic Europe zijn gevestigd. Okay. Ook werd Varen lobbyist, ambassadeur en adviseur voor de provincie in Limburg. In 2021 publiceerde de Volkskrant over de integriteitsaffaire, waarmee Maxime Varen, betrokken Varen had ze door de provincie Limburg laten betalen om als ambassadeur gesprek te voeren met industriebedrijf VDL, terwijl Varen tegelijkertijd op de loonlijst van VDL stond. Hierop werd Varen ontslagen door de provincie Limburg. Oké. Okay. Ja, het is... Uh, yeah. Hij heeft gewoon zijn schaapjes binnengehaald, en. Uh, en is waarschijnlijk met een mooi uh, pensioentje vertrokken. Ja, uh, ja, hm. um, Even kijken. We gaan even verder kijken wat we nog meer voor nieuws hebben. Um, ja. Waar waren we gebleven? Hier hoor huishouders verstookten meer gas tijdens de kou. Uitstoot Precies. broeikas hoger. Ja. <laughs> Ik moest daar al lachen op het bericht. Want vanwege de kou zijn mensen meer gas staan verstoken om warm te blijven. Hierdoor viel de uitstoot van broeikasgassen in de eerste drie maanden van het jaar 1% hoger uit dan in op de opzicht van dezelfde periode een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dus eigenlijk, eigenlijk zeggen ze: ja, doordat het zo koud is... Is het global warming probleem nog erger geworden dan we dachten. Want uh, we hebben meer CO2 uitgestoot. <lacht> ik was benieuwd ja. of er nog reacties bij staan. Ja, 100, uh, ja 108 reacties. <lacht> ik, durf niet te, ik durf niet te kijken dat <lacht> <lacht> Een van de boemen die zich helemaal kwaad maakt. verdorie? ze moeten gewoon een deek om zich heen slaan. Als koud is. Dus. Nou ja, het is natuurlijk wel grappig, dat ook, ook met die warmtepompen. Dus dat mensen in, uh, in Nijmegen of zo, die zaten met zo'n lucht-lucht warmtepomp. Zaten ze hadden ze het idee dat het hele milieu, de planeet aan het redden waren. En, uh, en zaten ze dood te vriezen in de winter. En, en op een gegeven moment ben je gewoon helemaal vergeten dat het hele verhaal was dat, dat we global warming zouden krijgen. Dat dat een groot doembeeld was. En, uh, ja, je hebt natuurlijk in Texas ook al gezien dat die. In Texas waren ze allemaal overgehaald op windmolens en zonnepanelen. En toen kwam er een enorme ijsstorm. Toen waren de windmolens vastgevroren en, en de zonnepanelen waren, lagen onder de sneeuw. En toen waren ze eigenlijk van de gas afhankelijk. En dat was, dat, dat was eigenlijk opgeofferd. En, en dat is natuurlijk een hele verhaal: van die alternatieve energie, dat je het alleen maar erbij moet hebben. Dus. Je, je moet sowieso nog de gewone capaciteit hebben, want het kan gewoon gebeuren, zoals in, in dit geval in Texas, dat je inderdaad geen zon en geen wind hebt, uh, en dan uh, vries je dood. En als je dat dan niet wil accepteren, wat toch al uh, handig lijkt, dan moet je dus sowieso een backup capaciteit hebben, blijven hebben, die, die, uh, die met gas of kolen of wat dan ook, de, dit kan uh, bolwerken. En uh, dat, zo wordt het natuurlijk niet verkocht. Het idee is van ja, we gaan gewoon op allerlei windmolens en zon over en dan uh, komt het allemaal goed. Ja, zullen dus we bij de reacties te kijken. Wat een slap gelul nu. Dat gas is een uh, groene uh, brandstof, zegt de EU. Andere landen, uh, zijn subsidie, nou ja, bla bla bla. Uh, iemand die Oh, nee, dat ga ik niet lezen, dat is veel te lang. En wat zou de uitstoot zijn geweest als we al van het gas af waren geweest en overgestapt waren op biomassa ik gok een veelvoud van 1,4% ja er worden per jaar 18.000 uh, voetbalvelden aan bomen de elektriciteitscentrale ingejast. dus uh, dat is ook een hele rare dat ja, die, die hele milieu-klimaatwappies, dat zijn eigenlijk anti-leven mensen die, die willen mm het -hmm. liefst te, de planeet minder mensen erop hebben. Want alle mensen die zijn een vloek voor de planeet en die, maken, die laten de planeet huilen. Ja, maar en, plegen ze geen zelfmoord dan? Nou ze ja, volgens vinden. mij hoop is het nog steeds op dat andere mensen de dood <laughs> oh, in Oh, oké. Okay. Nou, dat, dat zie je ook. Bill Gates en zijn vader waren allemaal van die, van die uh, population controllers. Mm -hmm. En die willen gewoon liefst veel minder mensen op de aarde hebben. En uh, ja, dat in, in dat licht vind ik dat vaccin, dat verplichte vaccin, ook een heel eng idee. Uh, uh, Slecht geteste vaccin. Voor de lange uh, termijn. JP zegt nog, de, de slijters zullen... Uh, wacht, even microfoon even voor mijn neus zetten. Uh, de slijters zullen met de, uh, net als de sigarenboeren uh, omgebouwd worden tot... Uh, Kost en helpen. Kost en Ja, ja, ja. Ja, misschien dat ze dat erbij gaan doen of zo. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Ik denk overigens niet dat, ja, dat, het, dat het dan echt gaat helpen dat het tabaksverbruik teruggedrongen wordt. Of alcoholverbruik of zo. Al dat soort pogingen om dat helemaal, uh, helemaal terug te dringen. Sowieso zal er verplaatsing plaatsvinden dat mensen gewoon een andere verslaving gaan kiezen. Um, ik denk dat dat, uh, nou ja, dat soort dingen valt niet, uh, onder, niet te echt te onderdrukken. En, en ik denk dat... Ik hoorde laatst... was de afgelopen week ook in Amerika. Er was, was zo'n man die stond bij een kassa. En die werd verteld dat zijn mondkapje niet helemaal over zijn neus heen zat. En toen werd hij een beetje pissig. Van ja, uh, uh, hou je bek en uh, reken gewoon af. En toen ging de cashier hem gewoon negeren. En met een andere klant verder liep hij naar zijn auto, haalde de pistool, ja, dat het verhaal, en liep hij terug, schoot hij de rode overhopen. Mm. Ja, ik vind dat wel een teken van dat de, dat, de, dat de maatschappij gewoon helemaal aan het doorslaan is. Mensen worden nou gewoon helemaal zo gek gemaakt van alle kanten, van de, ja, door de kou wordt de global warming erger en zo. Dat soort brainkortsluitingen zeg maar. Daar, daar, ik denk dat mensen daar helemaal gek van worden. Ook, ook rond de COVID was het natuurlijk helemaal extreem. van Allerlei dingen die niet met elkaar klopten... en die helemaal kortsluitingen in je hoofd geven van... Uh, nee, de mondkapjes werken niet. Ja, maar je moet er twee dragen. Uh, uh, ja, uh, maar ze werken... ze doen er verder niks, maar je moet er toch twee dragen. En ja, dat, dat soort dingen... het was overal ter wereld ook nog. En uh, ja, en, uh, het is een conspiracy theory als je denkt dat het uit... Uh, uit een lab van Wuhan kon. En uh, wordt post worden geband. En dan opeens wordt het zo poep. En toen was het geen conspiraciterium meer. En ik denk dat, dat de mentale stress op mensen. Is gewoon gigantisch aan het worden. Want als jij geen libertariër bent. Als je libertariër bent. Je ziet het allemaal van. Ja oké. Okay, ik weet dat die luisteren allemaal wat bullshit. En die zijn gewoon op macht uit. Of op geld. Maar uh, veel meer is het niet. En die zeggen gewoon van het een op het andere moment. Gewoon tegenovergestelde. Want ze kunnen daarmee wegkomen. Want iedereen gelooft het. Maar als jij... Als jij daar nog enigszins in gelooft, zeg maar, net zoals Pieter Omzicht, en je zit nog enigszins in die wereld omdat je denkt van, nou ja, dat moet beter worden, dan krijg jij of een burn-out, of je krijgt het echt enorm hard voor je kiezen. Gewoon omdat het psychologisch uh, uh, gewoon een enorme stress geeft tussen wat jij denkt dat je ziet en wat je werkelijk ziet. En daar, dat, uh, dat. Ik zag dat bij Wieber en Haga trouwens ook. Die hoorde ik laatst praten over. Over die censuur van, die, van de social media. Hè, want daar kwam nou. Het was nou een YouTube kanaal. Een Nederlands YouTube kanaal was verbannen met de op, opmerking van overheidswegen ver, uh, uh, ge, geblokkeerd. Of uh, uh, op zwart gezet, dit kanaal. Oké, okay. welke was dat? Dus, uh, ja. Uh, ja, dat is zo'n zo, vent die met zijn dochter bezig is. Ze zitten allebei juristen. Uh, maar ik weet niet precies op welk terrein ze zitten. Ook met die COVID-maatregelen zijn ze geloof ik bezig. Oké. Okay. Uh, maar als je naar Blackbox uh, Black TV kijkt, dan kan je het wel terugvinden. Okay. En die, uh, daar, uh, daar werd die van Haag ook bij gehaald. Hey, want wat ze eigenlijk aan het doen zijn in Amerika ook, is dat volgens, het, volgens de grondwet mag de overheid uh, geen meningsuiting verbieden en geen wapens verbieden bijvoorbeeld. Maar private partijen hoeven niet iedereen op hun platform toe te staan. Dus YouTube kan gewoon zeggen van ja, wij willen geen wappies op ons platform hebben, dus jullie gaan er allemaal af. Daar kan je eh, niks tegen zeggen. Dat zeggen ook vrij libertariërs van, daar kan je niks tegen zeggen. Maar dat is tevens de reden waarom de overheid die bedrijven onder druk is gaan zetten om die bedrijven te laten censureren. En dat kan bij Snowden al naar buiten via Prism programma, dat die bedrijven die worden door overheid onder druk gezet via geheime rechtbanken om uh, uh, vijanden uh, van de staat eraf te mikken. En dan uh, krijg je. En, en wat ik ook al hoorde, iemand anders hoorde dat zeggen, en ik denk dat, dat ook een goed punt is. Je ziet nou dat in de VS dat, dat uh, bedrijven zoals Blackrock, of zo, die kopen hele blokken huizen op. Die kopen, die, en die bieden gewoon 20% meer dan uh, alle anderen. Dus die kunnen natuurlijk die zitten met hun. Uh, een uh, handen aan de geldpers die zitten dicht de, bij de gratis leningen dus die kunnen uh, van alles lenen en die kopen die hele blokken huis op en dat gaat een beetje toe naar die wereld van you will own nothing and you'll be happy dus je, je moet dan wel huren van zo'n BlackRock en wat nou als zo'n BlackRock gast uh, uh, verhuurder zegt van ja, maar uh, hey, je hoeft niet bij ons te huren, maar als je wil huren uh, mag je geen gun ownen natuurlijk uh, dus dan krijg je dat de second amendment is nog steeds geldig want de overheid verbiedt je Helemaal geen wapen te nemen. Maar die private eigenaar van je huis. Ja die mag natuurlijk alles eisen, eisen van zijn huurders. Dus die kan ook eisen dat je geen wapen bezit hebt. En YouTube is een private partij. Dus die kan ook eisen dat jij eh, bepaalde dingen niet zegt. En zo gaan ze in Amerika om die, om die Bill of Rights heen. Om iedereen toch te dwingen via private partijen. Om, aan, uh, om alles op te geven. Zeg maar al hun rechten. Mm -hmm. En dat zie je ook een beetje. In, uh, werd in dit programma besproken van uh, Blackbox. Van, uh, met, die, met die jurist en zijn dochter... van ja, jullie zijn er van afgegooid... en er stond dus gewoon op van... door de overheid. Dit is door de overheid. En er stond expliciet bij... jullie hebben niet de terms en conditions overtreden. En dat is iets heel nieuws natuurlijk, want... normaal werd er altijd verscholen achter... ja, je hebt de terms en conditions overtreden... en we zeggen niet waarom of wat, of, uh, maar je hebt medisch advies gegeven... en dat mag niet, en, uh, enzovoort. Maar nu stond er gewoon bij van... ja, de Nederlandse overheid heeft gezegd... jullie offline moeten, dus we hebben jullie offline gehaald... Uh. En toen later zijn ze wel weer teruggezet. Hm. Maar toen zegt die hij, Haga zegt ook bij, van ja, kijk, uh, hij vond dan ook dat private partijen moesten wel toegestaan worden om uh, iedereen te weren, want uh, ja, dan moet je maar zelf wat beginnen. En, uh, maar, zei hij, ik vind wel dat uh, het goed is dat de rechter daarbij gehaald wordt uh, om, uh, om via de overheid, en er is wel wetgeving nodig... Om, want, want anders kunnen private partijen die kunnen dat doen. En moet de wetgeving wel veranderd worden. Zodat de overheid private partijen wel kan dwingen dat soort uh, content erop te laten zetten. En dat, dat, toen dacht ik wel van, oh jee, die gaat ook naar een burn-out toe. Want, want het hele probleem is dat de overheid, als je natuurlijk de overheid de macht geeft om private partijen te dwingen. Je, zodra je dat toejuicht, dan gaat dat tegen je gebruikt worden. Want voor je het weet zitten er weer een of andere jodokers aan de knoppen. Die de meest vreselijke dingen af gaat dwingen. bij die private partijen. En ja, de, of. En... of uh, hoe heet dat? Uh, Thierry Badet wordt er vanaf geblinkerd. Ja, precies. Ja. en, en dat, is, dat is altijd zo met die dingen zeg maar, kijk naar de republikeinen in Amerika die waren heel erg voor de Patriot Act en de, ja, de overheid die moet alle terroristen gelijk hard aanpakken en die moslims ja, nu en, zijn uh, zelf en nu zijn ze zelf terrorist <laughs> en dat is natuurlijk altijd het geval bij dit soort dingen van ja je moet een muur neerzetten tegen de Mexicanen en oh shit nou ik, ik wil het land uitvluchten maar dat kan niet meer want er staat een muur en, oh ja. daar heb ik zelf voor gejuicht ooit dat is wel uh, heel vervelend en dat is altijd, dit is altijd het geval. Dus die de Hara die nog heel veel vertrouwen had in de rechter. Van, ja, maar, uh, uiteindelijk moet er een rechter je een keer gelijk geven. Nou, de rechter is ook gewoon de overheid. En dat staat nu al vanwege overheidswegen geband. Dus dan uh, dat weet je gewoon al. Van, uh, ja, De overheid is gewoon niet je vriend. Maar hij zit daar natuurlijk nog in, in die organisatie. Dus hij verwacht daar dat hij dat nog van alles in kan bereiken. Dus dat is een uh, burn-out in the making, denk ik. Uh, uh, staatsvijand, die zegt nog wat in de chat. Uh, kinderen hier uh, op school, uh, nu bij biologieles, uh, dat CO2 een gif is. En, ja, dat is helemaal, pr, helemaal raar natuurlijk. Hè. Ja, ja, dat de is de dus pla planten die... die ja. Planten zijn momenteel... Die, zitten, die zijn co 2 star. Dus die, hun groeisnelheid van planten is beperkt door de hoeveelheid CO2. Vandaar ook dat ze in de tomatenkast waar ik werkte spoten ze extra CO2 van de verwarming in de kast, zodat die planten harder konden groeien. Dus, de, dus de, eigenlijk, het plantenleven is gewend aan een hogere CO2, die zou optimaal functioneren bij een hogere CO2, en dan is het dus al vrij laag, historisch gezien, en uh, ja, dan wordt het gewoon als een gift ge, ge, aangegeven, en, en niet alleen CO2, Want ik heb ook al gehoord, de decarbonisation of the planet, en carbon, de decarbonisation betekent gewoon het het weghalen van carbon. Dat is gewoon koolstof. Dus heel koolstof moet, uh, is al uh, weg. Dus niet in CO2, maar koolstof. Ja, dat betekende... Uh, ja, ik las al ergens de, uh, de opmerking. Uh, the carbon they want to get rid of is you. <laughs> dus uh, <laughs> dus uh, ja, je bent zelf van carbon gemaakt. Dus uh, wat doe je deze flats hier? Oh yeah, CO2... Uh, nee, uh, carbon is niet koolstof. CO2 in? Uh, nee, koolstof. Wat dat van de... Bubbels. Ja. ja oh, uh, JP zegt, dus alle kids drinken binnenkort geen cola meer. Dat is ook weer opgelost. Ah, ja, ja ik, denk, eh, ik, denk, eh, ik denk dat het niet zo gezien wordt. Dit ziet er heel raar uit, Jeroen Je, ja. oh, je ja, drinkt ja. uit die fles, maar die fles die wordt eruit gefilterd. Ja, ja, ja. En dan zie je alleen dat label nog in de lucht hangen. <laughs> <laughs> het is van meteen welk merk het is. Gewoon een huismerk. <laughs> ja. Ja, JP zegt ook nog. Uh, even kijken hoor oh ja, ja, ja goed ja dat zei je net ja. nee ja goed ja dus uh, ja goed ja je vraagt je af wanneer het is natuurlijk een, een heel zwak punt van de mensheid kennelijk dat als je ze gewoon iets voorhoudt van ja je kan opofferen voor dit goede doel dat mensen dan als lemmingen het uh, echte afgrond inlopen Of, het, of het, ze controleren niet of het echt een goed doel is ze controleren niet of het ergens op slaat ze zijn gewoon bewust de raarste risico's en dat. dat zag je ook met die gast die voor Greenpeace dat stadion in kwam man. Die, die, die stortte bijna neer, die knalde bijna tegen, tegen het publiek aan, die had misschien nog wel mensen kunnen doden hij kwam ook met een volgens mij, met een fossiel aangedreven uh, paraglider kon die binnenzetten, de scherpschutters die hadden hem al in het vizier, want dat had gewoon ter terrorist kunnen zijn natuurlijk kennelijk zitten er altijd scherpschutters bij zijn voetbalwedstrijd tegenwoordig Oh, dat hebben we gemist. Hij uh, besloot op het laatste moment hem niet dood te schieten. Hij nee, kwam met zijn Greenpeace paraglider dat stadion binnenzetten. was oh, voetbalstadion of zo? Ja, maar oh, hij okay. kon gewoon op het laatste moment nog net die draai maken. Maar hij, hij zat bijna knalde die gewoon de, de tribunes in. Dan had hij mensen wel eens op het leven kunnen brengen. En, uh, maar dat, hij had zelf ook makkelijk dood kunnen zijn. Maar waarvoor? Gewoon voor. Voor totale uh, onzin, verzonnen, nepprobleem, Maar ja, uh, ze zijn natuurlijk helemaal wild van. Want de mensen zijn gewoon zo graag bereid om zich op te offeren. En dat is natuurlijk ook iets van... Mensen met een laag gevoel van eigenwaarde, die hebben dat ook van... Nou ja, mijn leven is, is genoeg waard om ergens in een, in een te vliegen... met een Greenpeace eh, paraglider in een, uh, in een, in een stadion. Zo. Dat is ongeveer... Ja, dat, is, dat zou een mooi einde zijn. Het ja. uh, ja. Fe feit dat hij nog leeft wil zeggen dat het uh, gewoon uh, van tevoren doorgegeven was. Dat hij zou uh, landen, denk ik. Ja, dat, dat zou kunnen. Maar, maar als je ziet hoe hij binnenstuurde dan, dan zag het er wel uit alsof hij bijna dood was. <laughs> dat, dat, dat zat niet uh, helemaal goed in elkaar <laughs> Ja, onder de 150 ppm CO2 sterft al het leven op aarde. Ja, ik heb het idee dat ze er niet eens mee zouden zitten, nee. Maar het is inderdaad een hele rare gekte die CO2 toestand. En het lijkt ook over al die dingen, of, of feiten en wetenschap daar helemaal geen, geen uh, grip op hebben. Ofzo. Aan de andere kant roepen ze gewoon heel hard science, science, science. En science denier. En, uh, en veel agressiviteit erbij. En dan uh, ja, dan, uh, dan komen ze er kennelijk mee weg. Ja, ja. Maar dan gaan we even naar het leed dat uh, vaccinatie heet. Uh, voorheen het leed dat corona heet. Uh, lange rijen bij de GGD in Enschede voor uh, vaccinatiestempel. Uh, ja. Ja, dit is weer zo'n uh Zo'n verhaal, je uh, zag een aantal verschillende berichten hiervan. Creating over, Urgency. Ja, Creating Urgency, ja. Zo, ja. Het is een lange rij. En, uh, zo, ze staan allemaal in de, in, de, in de rij voor een stempel. Omdat ze denken dat met die stempel dat ze hun vrijheid weer terugkrijgen. En, uh, en die vroeger zei al van, ja, zo werkt dat niet. Het is niet zo even dat je gewoon even een stempel kan komen afhalen. Dus... Uh, <laughs> Dus, maar die vaccinboeren vinden het natuurlijk geweldig, hè? want dat geeft aan hoeveel enorme vraag er is naar dat vaccin. En, uh, dat is een gigantische rij van mensen die... Uh, en ik denk dat je never nooit je vrijheid meer terugkrijgt, uh, zoals die was. Dat, uh, ja, dit is gewoon een worst. Ik zag zo'n zo meme van iemand die zat op zo'n virus met zo'n bordje. hij uh, had zo'n hengel met zo'n zo poortje van uh, your freedoms, back your freedoms. En dan zie je die onderdaan, die zie je rennen, die trekt dat die trekt die car met dat virus voort en dat, en dat, dat dingetje van je, je vrijheid weer terug, dat blijft steeds uh, uh, even ver bij hem vandaan uh. ja, ja vraag me of, ook af of die rij, ja het is, het is niet, niet moeilijk om zo'n rij uh, te creëren ik bedoel, uh, ik heb het in, de, in de kantine van, van het werk heb ik het ook vaak meegemaakt als een kassastoring is dan heb je ook zo'n rij hoor <laughs> Ja, ik denk wel dat een bepaalde groep mensen wel heel erg gewoon getriggerd wordt door al die paniek en die vaccin is de oplossing en uh, ik, ik begreep vandaag op mijn werk dat, dat ze nou 80% gevaccineerd is of zo en dat ze verwachten dat het op 95% gaat blijven hangen uh, in de sites, dat, uh, ja, dat er zoveel mensen zich toch laten vaccineren met zo, zo, zoiets en ja, het is natuurlijk ook overweldigend, want je hoort van alle kanten in de gewone media, hoor je van, uh, nou, het was een enorm drama aan de gang, maar nu is de oplossing door, de redding is nabij, je kunt weer, kunt weer terug naar normaal, je moet je alleen twee keer laten inspuiten, oh nee, drie keer, oh, ja, misschien wel vier keer, oh, oh, nieuwe variant, ja, oh, booster, oh, uh, ja, nee, ja, zo werkt het niet meer, je moet weer een andere hebben. Dus, uh, ja, anders krijg je lockdown, ja, ja, dan heb je het zelf gewild, Nee, ja, ja, het is je eigen keuze. Hey. Ja, het is. Uh, en, ja, er was nog even. Ik even dat bericht. Um, even kijken hoor. Dat, dat moet dan, de, ja, deze. Ja, ja, ja. ja, ja. ja het, het is zo gewild dat mensen elkaar er de, de hersenen voor inslaan. Mm -hmm. uh, hier knokpartij bij uh, zo'n GGD-post. Uh, ja, want mensen oké. die wilden naar de per se naar de camping. En uh, hadden ze even snel een stempeltje nodig. Terwijl het raar is, je hoeft volgens mij een stempeltje te hebben om naar de camping te gaan. Hè. Het, is, het, het, is, het is vooralsnog is het alleen nog maar uh, voorspellingen. Wat ik heb gevraagd aan mensen ook. Ja, ik wil, ik wil ze vaccineren. Laat, vaccineren. Ik zei waarom dan? Ja, anders mag je niet meer vliegen. Nee, je mag nog gewoon vliegen. Je kan ook een PCR-test laten doen, mag je vliegen. En, uh, en, en, en of je een vaccinatie heeft, helpt niet eens. Je moet nog steeds een PCR-test laten doen als je moet vliegen. Dus waarom zou je dat dan doen? Ja, maar dat gaat vast of zo. Ja, dat zie, zie je dan wel weer als dat uh, gaat komen. Dus, uh, ja, ik zei dat. Uh, maar hier staat dus op verschillende plaatsen in het hele land zijn medewerkers van de GGD de afgelopen dagen bedreigd en uitgescholden door mensen die een stempel eisen in hun gele vaccinatieboekje. Ongekend dat dit gebeurt, zegt de woordvoerder van de GGD. Ja. Ik denk dat... Uh, er zit altijd iets raars. Hè? Want ik verbazen me ook altijd over... Dat bijvoorbeeld ambulance medewerkers... En dan staat er uh, hulpverleners worden bedreigd. En zo. Nou denk ik altijd bij hulpverleners. Dat zijn mensen die komen beboeten meestal. Ik, denk dat, uh, ik kan me wel voorstellen dat... Uh, de quote quote hulpverleners... Uh, die, uh, die weer ergens met een rollerbank staan... Om te kijken of je brommer niet is opgevoerd. Of zo. Uh, maar... Uh, ik denk dat mensen aanvoelen... Dat... Dat het leugenaars en bedriegers en oplichters zijn. Zeg maar voordat ze het... Ze kunnen niet beredeneren. Maar ze weten gewoon dat dit een scam is ergens. En ik denk dat daarom... Dat die lui... Geweld met geweld beantwoorden. Dus eigenlijk komt er een hoop geweld hun kant op. Van die vaccinatieboeren. Van dwang dit en dwang dat. En dwang dus en dwang zo. En dan gaan ze ook met... Gaan ze schelden en bedreigen om zo'n stempeltje te krijgen. Uh, en... Ja, dat is gewoon een, een, een, een te verwachten tegenreactie. Ja. We hebben trouwens in de chat nog heel veel gezegd. Oh jongens, dan moeten we beginnen ja. Uh, ze hebben het over die vorige, of die oudste directeur van Greenpeace, wordt nou genoemd. Dus uh, daar gaat het nu over. Even kijken, dus alle kids drinken binnen wordt geen koning meer. Die al gehad, ja, ja, we hebben maar 400 ppm per, e per eenheid op dit moment. 2000 ppm is ideaal voor planten, dus ja, dat is inderdaad veel haar lekkere science denier <laughs> onder, de, onder de 150 ppm CO2 sterft, al het leven op de aarde. de oprichter van Greenpeace nu is, ben ik het even kwijt, is nu ook anticlimaat onzin. Ja, dat ja, is die Patrick een, Moore, zo. zo ja, Eén van, van de oprichters... Ja. Ja, die, dat, dat is, vind ik heel knap. Want dan heb je dus ontzettend veel geïnvesteerd in iets. En dan kom je er opeens achter dat je tussen een stel meloten zit. Ja. En dan denk je toch van ja, dan moet ik toch mijn, mijn standpunt veranderen. En dan doe je dat ook. Dus dat is wel, uh, dat is wel knap. Want dat vraagt natuurlijk, uh, ja, dat, dan moet je even door, door het slijk heen. Maar dat is wel, uh, ja, en JP zegt een groot, dat is inderdaad ook iets, ik, ik dacht erover, die moeten we er ook nog bij noemen. Maar kunnen we even kort noemen an attack on me is an attack on the truth and science, zoals like yeah, Dr. Yeah. Fauci Dr. Fauci frankly. werd onder yeah. vuur genomen en die zei gewoon volgende, ja, als je tegen mij bent ben je tegen de truth en tegen de science jongen, dat was echt uh, yeah. Patrick Moore yeah. Yeah. ik moet dan denken aan uh, die, uh, de zonnekoning en Tech on Me, quite frankly, is een Attack on the State. <laughs> <laughs> ja, ja. Ja, ze gebruiken het allemaal. Ik weet niet, dat ik in Cuba was. En dan stond er ook... Wat uh, uh, stond er ook weer? Uh, the people is me. En dan zag ik Fidel Castro. foto van een poster van Fidel Castro. En er stond dan achter. Ik weet niet meer wel het in Spaans was. Maar... Uh, uh, I am the people was het ongeveer. Zeg. Dus als je... Ja, hij... hij, hij hij stond gelijk aan het volk, zeg maar. Iedereen moest natuurlijk het volk gehoorzamen. Dus je moest allemaal Fidel Castro gehoorzamen. Uh, ja, het is die, ja, goed. Ja, nee, Dat uh, lijkt wel te veel. Um, ja, even kijken. Er, we waren bij de vaccinaties. Um, ja, oh ja. ja. De vraag is natuurlijk, helpt die shit? heb ik hier een, een berichtje van een uh, vers van de pers. Uh, even kijken hoor. Uh, nee, godsam, heb ik verkeerd aangeklikt. Deze moet ik hebben. Hoppa. Um, Corona-uitbraak in verzorgings uh, te in uh, Enschede onder uh, al gevaccineerde ouderen. Dus kennelijk helpt het heel goed. <tiedert> Nee, dat zie je ook veel meer. Ik zag een voetbalteam ook, die waren ook allemaal gevaccineerd. En die, die, die kregen ook een uitbraak. Ik geloof dat in de Seychelles zijn de hoogste vaccinatiegraad ter wereld. En daar hadden ze ook een enorme uitbraak. Maar ja, dan krijg je gelijk weer de nieuwsberichtjes die zeggen... Ja, maar dat was het, uh, het Chinese vaccin. Je moet ook het Pfizer-vaccin hebben. <laughs> het, is, het klinkt echt een beetje als van... Uh, ja, hoe kunnen we het nog iets langer redden? Want uh, ja, straks dat, uh, ze maken zich er kennelijk ook geen zorgen over. Of Ze denken van, nou, het verdwijnt gewoon weer uit het nieuws op een gegeven moment. En dan hebben we onze zak, zakken gevuld. Maar, uh, ja, het is, uh, ze proberen het nog, nog heel veel te, te rekken, in ieder geval. Ja, aan de andere kant denk ik dat dit ook wel voor politici heel goed uitkomt. Hè? Want dan kunnen ze weer een lockdown invoeren. Dat, is, dat, is, wat, dat merkte ik. Hè? Als, je, als je met mensen die helemaal pro uh, de narrative van de media. Uh, weet je wel, die daar helemaal in geloven. Als je daarmee praat en je zegt, nou, uh, ik, volgens mij komt er eind najaar gewoon weer een lockdown, hoor. Ja, nee, want we zijn allemaal gevaccineerd. <laughs> ja, hey. terwijl het al heel duidelijk is dat ze naar een climate lockdown willen. Want die climate gasten vinden het allemaal geweldig, omdat uh, iedereen... Uh, uh, opgesloten wordt en niet mag bewegen en zo. Die, die, zit, die hebben het liefst dat iedereen de hele dag stil zit uh, en doodgaat. Dat is eigenlijk het ideaal, want uh, dan stopt de planeet met huilen. Dat is, uh, kunnen zij, hebben zij contact mee met die planeet dat die huilt. Ja, ja, en ja, ja. Uh, zij kunnen dat uh, goed doorheven. Maar ja, ja, maar dus ja, denk... Er zijn dus een hoop mensen die zijn dus gevaccineerd en toch positief getest, maar. Daarvoor moeten ze dus die, die, die limiet omlaag doen voor de dus PCR-test. Voor alleen gevaccineerden. Mm. De, dat willen ze naar die limiet naar 28 doen, die cycle threshold. Dus dat die PCR-test gewoon minder snel afgaat op gevaccineerden dan op niet-gevaccineerden. Mm. Dus dat betekent, als jij wil reizen, dan vragen ze: wat, hoe ben je gevaccineerd of niet? Dus dan niet gevaccineerd bent, oh dan gaat u cycle threshold naar 35 toe, dat betekent, gewoon, ja, ja, betekent misschien dat je drie keer je vlucht moet uitstellen en een nieuwe ticket moet kopen want uh, ja, ja, het is jouw keuze je kan natuurlijk ook gewoon je laten vaccineren en dan, uh, dan ga je cycle threshold naar 28 en dan ben je gewoon minder snel positief ja, ik zou zeggen koop, koop, die gasten kun je ook gewoon omkopen ik zit gewoon te kijken want je, je, je kan, uh, hoor dat uh, het schijnt nu ook dat je 500 euro kan krijgen als je je laat vaccineren hè? Ja? Ja, Tuurlijk. dat hoorde ik. En uh, in Nederland, dus ik zat te denken, nou ja, voor 100 euro is vast wel een je bereid om uh, net te doen of hij mij vaccineert, weet je wel. Dat hij gewoon het dopje op, nog op de, de spuit ja. laat en dan net doet of hij mij inspuit, krijg ja. ik mijn, uh, mijn vaccinatiebewijs. Hij krijgt 100 euro en ik heb 400 euro in mijn zak. Ja, ik denk zeker dat dat wel uh, te doen was. Maar in Amerika hebben ze dat ook al gedaan, hè? ja. In New York kon je friet en een hamburger krijgen als je liet vaccineren. Of je kon een donut krijgen, dat was al oh, uitgedeeld. Er waren er in Virginia waren er geweren uitgedeeld. In Las Vegas kon je een free dance krijgen als je, je liet vaccineren. <laughs> in uh, wat was dat, een joint in Washington State je kon je marijuana roken als je, als je je liet vaccineren. Dus er zijn echt mensen enorm aan het omkopen. En dat geeft eigenlijk een beetje aan... Dat, dat, dat er niet zo enorm veel natuurlijke vraag naar is. Nee, nee, nee. Dus, uh, ik denk als ze zelfs al 500 euro aanbieden. Ik wel heel veel, ja. ja nou, ik zit nog even ja, te wachten tot het 1000 dus euro wordt, hoor. <laughs> nou, dat werd, werd dus ook gezegd al iemand. Die zei van ja, dat is marketing technisch gezien te is dat dan heel slecht. Want daar gaan mensen wachten. Die zeggen, nou, ik wacht tot, tot ik een, een gratis Xbox krijg. Dan, uh, dan doe ik het wel zo. Want het gaat alleen maar omhoog natuurlijk. Dus als je bij de laatste paar zit. Dan krijgen daar hele dikke prijzen voor. Ja. Uh, uh, yeah. ah, ik merk ook wel dat het een beetje een tweedeling oplevert in de maatschappij. Hè? Dat hele ja, pro- en anti-vaccin. Ook binnen families en zo. Ja. Dus, uh, ik merk het nou hier zelf ook. Mm. Dus... Uh, dus eentje dan, ik ga even geen namen noemen, maar die is dan gevaccineerd. Maar die wil pas, die, die, die wil wel dat als ik, uh, want dan is, er, dan is er bruiloft, weet je wel. En dan uh, kan ik een lift krijgen, want het is een of ander gehucht. En uh, ja, dan moet ik wel eerst een test doen. Want, uh, want ja, hij is gevaccineerd en uh, hij wil niet door mij besmet worden. Ja, dan zeg je van, uh, oh je spuitje werkt niet. Nou, dan draai je bij hem de stoppen door, weet je wel. <lacht> dat mag je niet zeggen. Dat is altijd de verdediging. Hè. Van, uh, als, je, als jij, het logisch, als jij je gewoon logisch wijst op uh, de, de obvious. dan draaien de, de stoppen door. Dan krijg je een hele hoop emotie en paniek. en uh, shit. Uh, emotionele shit over je heen gestoord. Uh. Dat is de enige verdediging die ze dan hebben. Uh, uh. I.P. zegt op uh, Times Square hadden ze uh, ja. een. Uh, een overdatumvaccin, ja. Wat? Een, een vaccin dat door de data heen was op Times Square. Oh, oké. Okay. De houdbaarheidsdatum. Oh, okay. Ja, dat was natuurlijk een beetje zo wat er in Utrecht ook aan de gang was. Toen zeiden ze: Oh ja, de, de koelkast is uitgevallen. Kom maar, gratis ophalen. Hm. Ik snap het niet helemaal. Hoor. Maar over er was uh, op Times Square, kon je je laten inenten. New York Times Square. Oké. Okay. En er uh, ja, was een drive-through of zo, of een walk-through. En dan uh, loop je gewoon door en dan kon je laten inenten. En wat bleek toen? Dat dat vaccin daar, dat er gebruikt was, over datum. Oh, oké. Okay. Het is een houdbaarheidsdatum op. Ja. Het zijn natuurlijk van die... Uh, ja, zeker die RNA-toestanden. Dat RNA is heel instabiel. Dus daarom was ook volgens mij dat... in het begin verhaal dat het min 200 graden gekoeld moest worden. Of zo. Dat was om, het, om te zorgen dat het, dat het niet aan elkaar flikkert. Want als je dat mRNA hebt... en het, en het breekt in stukken... dan... Worden nog steeds daar eiwitten van gemaakt. Maar dan worden er andere eiwitten gemaakt. Omdat het dan twee, twee RNA-brokstukken zijn. Die een eiwit coderen. En dan kan je al van die prionen krijgen. Van die, uh, van die dingen die van die rare uh, Kreuzfeld-Jakob-ziektes uh, genereren. Omdat uh, ja je weet, je, het is maar net waar aan het afbreken. Je weet dus niet wat voor prionen eruit komen. En uh, daarvoor moest het dan zo enorm gekoeld zijn, tenminste dat is wat ik ervan begreep en als de koelkast uitvalt dan, uh, dan begint het uit elkaar te vallen dus, ja, dan weet je ook niet wat je te wachten staat ja, nee, nee. ja. Um... Oh, er komt een hele lap tekst binnen in de chat ja, zo komen hij... we natuurlijk nooit daarheen de gevaccineerden <laughs> krijgen deze winter griep griep, doden, normaal 6000 per jaar laatste paar jaren nul. Want <laughs> is En dan moet iedereen in de lockdown. Omdat de ziekenhuizen vol liggen met griepleiders. Dan moet iedereen een griepprik om de vrijheid terug te kopen. Ja. Ik, ik denk dat het aantal. Doden. Ik ga wel even door uh, lullen. Hm. Ik denk dat het aantal doden. Als lager kan uitvallen. Want als je een beetje oversterfte gehad hebt. Dan zijn er gewoon mensen. dus gewoon uh, toekomstige doden. Die zijn iets naar voren gehaald. En dan krijg je meestal ondersterfte. Da -da. Oh ja, dat zag je eigenlijk al bij de eerste golf van, van uh, coronadoden Dat er daarna ondersterfte was. Omdat het gewoon wat doden naar voren trekt. En ik denk dat het nu ook wel een stuk lager kan worden. Dus uh, ja. En hoe ze dat dan gaan klassificeren als griepdoden. Of uh, ja, het moet natuurlijk zeggen. Iedereen is gevaccineerd. Dus het zijn allemaal geen coronadoden meer. Dan zijn dat griepdoden. Het zou goed kunnen dat ze dat zo kwalificeren. Ja. Ah ja, je hebt natuurlijk ook nog dat verhaal van antibody Dependent Enhancement. Hè, dat uh, HDE. Dat je juist extra gevoelig wordt voor het wildfire. Dus dat is bij die dierenproeven gebleken. Dat, dat als je dat RNA-vaccin gebruikt, ja, je krijgt inderdaad antilichamen. Dus dan denk je als je dat meet, dan zeg je van, oh ja, we hebben antilichamen gemeten, dus de, het, anti, het immuunsysteem is op gang gekomen. En heeft antilichamen geproduceerd tegen dit uh, virus. So, joepie, joepie, joepie. Maar dat blijkt dus ...dat je daarna extra gevoelig kan worden voor het, uh, het wildvirus. En die dieren, die gingen allemaal dood... ...want die uh, kregen een enorme uh, auto-immuunreactie... Die, uh, ...die hun hele lichaam uh, aftakelde. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat, uh, daar uh, maak ik me wel eens een beetje zorgen over. Ja, ja want uh, over uh, een superactief immuunsysteem is gewoon... Uh, dat is ook een heel mooi woord voor. Dat is gewoon een allergie, toch? Ja. Ja, ja het is natuurlijk... Ja, oh, ja. Het immuunsysteem moet wel agressief zijn... maar moet ook selectief zijn. Je moet er eigenlijk alleen maar aanvallen... de echte vijand. En dat schijnt bij natuurlijke immuniteit... veel beter te zijn. Dat het, niet, dat het, dat het heel smal is. Dat betekent wel dat je de volgende keer weer... Uh, door de griep besmet kan worden... Maar het betekent ook dat je immuunsysteem niet je, je darmen gaat aanvallen of zo. Natuurlijke eiwitten of je spierweefsel. Of, uh, ja, je krijgt natuurlijk ook van die hart, uh, hart, uh, ontsteking, hartspierontsteking en zo. Dat zijn allemaal, uh, de, want dat spijkeiwit dat geproduceerd wordt, dat, moet, dat is ook eigenlijk toxisch. Dus dat moet niet in je bloed terechtkomen. Dat moet dan in je spier blijven zitten. Maar het blijkt al dat het, dat het bij de meeste mensen het uiteindelijk toch gewoon in je bloed terechtkomt. En daar allerlei schade aanricht. Mm -hmm. O, ondertussen staatsvijand is. <laughs> ja, de Liechtensteiner variant. <laughs> We moeten Liechtenstein binnenvallen. Uh, uh. Ja, hij zegt inderdaad, er, er moet er gewoon. Uh, kijk, kort komt erom neer. Uh, er, moet, er moet natuurlijk wel uh, griep blijven komen, want uh, anders uh, kunnen er geen prikjes verkocht worden. Ja, dat dus, wordt ja, corona inderdaad. prikken en griep prikken dan. Ja, ja. Uh. Ja, goed. ja, nou ja, ja. Dan, dan komen we even bij uh, Biden. Um, wat liep die allemaal weer te ouwe horen? Die had zijn uh, Aleppo-momentje. Eh? Gary Johnson, <laughs> uh, wat is uh, Aleppo? <laughs> Gary Johnson. <laughs> en drie keer in anderhalve minuut zelfs. <laughs> ja, het was wel heel knap. <laughs> uh, het, het, het was sowieso een blamage. Het was het, dat. Uh, hij, staat daar, hij zit daar bij die G7. En ja, eigenlijk heeft iedereen door dat het een beetje een demente figuur is. Hij, loopt, hij liep er op een gegeven moment ook een beetje verdwaasd in het rond te stappen over een terrasje of zo. En toen kwam zo'n vrouw die kwam hem snel ophalen om hem bij de hand te nemen en terug te leiden naar waar hij naartoe moest. Ja, het is gewoon... Het is te absurd voor woorden dat je nou zo. dat, dat Amerika zo'n president heeft. Dat dat de uitkomst van het geheel is. En, en <laughs> nou zegt hij dus: hij begint over Rusland. Dus hij zegt: ja, we kunnen natuurlijk een heleboel in Libië repareren. En uh, ja, in Libië is natuurlijk veel. Uh, veel goed. Uh, mensen veel nood. En uh, Libië. Is dus, Libië is dus. en, en ja, zo'n is een plaatje van Libië, en Syrië. Ze die niet eens op hetzelfde continent. Hij had, hij had het over Syrië, waar hij dan eventueel met Rusland zou weer dat samenwerken en uh, ja, Libië moet je eigenlijk helemaal niet bespreken want in Libië heb je er net een enorme teringzorg van gemaakt, onder leiding van Hillary Clinton is Gaddafi daar vermoord en uh, en daarna is er zelfs een, een slavenhandel uitgebroken open air slave trade van Noord-Afrikanen die daar naartoe naar gaan en die worden gewoon als slaven verhandeld omdat de moslims daar enorm neerkijken en uh, en de, dus de traditie is altijd bij veel van die linkse figuren, je gaat ergens de wereld verbeteren, het wordt een enorme chaos, maar vervolgens kijk je er helemaal nooit meer naar terug, je, kijk, je gaat niet kijken naar Zuid-Afrika nadat je Zimbabwe. jaar hebt tegen apartheid, wat daarvan geworden is ofzo, of inderdaad Zimbabwe waar je een heleboel subsidie naartoe geschept hebt, wat daar... Ja, je gaat, je, je, je gaat heel hard strijden voor de rechtvaardigheid, en als het dan het doel, de revolutie bereikt is dan ga je gewoon ergens anders naar kijken, en je kijkt ook nooit meer terug naar wat er nou van geworden is of zo. je pakt gewoon je volgende doel dus van Libië naar Syrië, en dan hij gaat weer terug naar Libië, dan zit hij gewoon bij de ene laatste uh, interventiepunt en daar moet je gewoon even niet over hebben want daar is een enorme teringzorg geworden uh, je moet wel bij Syrië blijven en daarna weer naar iets anders gaan natuurlijk maar hij, uh, hij uh, ja, ome Joe, die heeft het niet helemaal door, dus die uh, die ging gewoon, ging gewoon... Die noemde gewoon Libië. Dus Poetin eigenlijk... al in onderhandelingen. Ja, yeah, let's talk about Libië. No, no, no, no Syria. No, you said Libië. <laughs> ja. <laughs> en aan het eind werd hij ook nog... Hij heeft nog een... Uh, nog een momentje gehad. Dat komt net binnen. Zitten, maar hij heeft vandaag heeft hij die uh, Poetin uh, speech gehad. Ik vraag oh. me af waar hij het over praat. Want volgens mij zitten die gewoon al bij elkaar van... ja. Uh, is, uh, ik weet jou kan ik niet onderhandelen, want ja, Putin wel, wel, uh, is er wel sneller, sn sn sn maar, maar Biden die heeft gewoon geen waar hij is natuurlijk. <laughs> en, uh, en nou moet hij, uh, pres Moest hij met de pres, pres praten en dan zegt hij, uh, is er een CNN reporter? Hè? Dus CMN, dat is het meeste, het lieflijkste uh, ja dat is glove uh, hands hè. Dat, dat is gewoon, die zijn er zo, zo lief voor de president, die, die, die namen Trump onder vuur als die bronnen van het begin waren te interrumperen en fascisten schelden ongeveer en, en, dat, uh, dat is de pon up voor de democraten zeg maar ja dat was gewoon <laughs> één grote uh, stier en red flag moment, dus die CNN die, uh, die, die gingen daar helemaal op los en nou komen ze bij uh, CNN die vroeg President Biden snaps at cnn Caitlin Collins, who asks why. Oh jee, nou klik ik weg. wil ik helemaal niet. Who asks why he is confident Putin will change his behavior. En dan antwoordt hij: I'm not confident I'm going to change his behavior. What the hell? What do you do all the time? If you don't understand that, you're in the wrong business. Ja, <laughs> so, uh, yeah, Glenn Greenwald die zei er ook al over van. Biden aggressively insulting and demeaning a female reporter while she's just doing her job, all in the front of her colleagues. <laughs> <laughs> Hij heeft dat wel vaker gehad, Biden, dat hij uh, tegen zo'n verhuur zegt. opeens gaat hij hem uitnodigen tot armpje druk of zo. hey, you dog-faced pony soldier. Dat was ook zo'n opmerking van hem. <laughs> begint hij gewoon. Uh, hij is gewoon een oude vet. En dan zo, je hey, wordt een push-ups. Je wordt een challenge uitdagen tot push-ups of zo. Dat is gewoon te beschermend verwoord. <laughs> Maar uh, ja, het, het was weer... Uh, het was weer heel embarrassing, dit verhaal. En uh, ja, het wordt steeds moeilijker, denk ik... voor de hele bevriende pers... om, om dit gewoon onder het tapijt te vegen. Ze, ze laten natuurlijk al deze dingen niet zien. Dat, uh, dat wel. Maar ja, uiteindelijk... dan uh, wordt, het toch, wordt het toch heel moeilijk om dit... Uh, om dit... Ja, weg daar. Ze hebben natuurlijk al een hele lange tijd... geen persconferentie hadden ze gedaan. Gewoon om te vermijden dat... Uh, toen hebben ze waarschijnlijk een heel gunstig moment uitgezocht. Van, uh, nou, als we die drugs geven, dan is die het best tussen twee en drie. En dan uh, kan die net uh, 20 minuten kan die helder wat vertellen. Dat, dat kan nog enigszins over. Maar ja als je dan een hele tijd moet vliegen, je hebt jetlag, en je zit daar bij figuren die allemaal wat aan het drinken zijn, en, je dogface pony soldier, en dan gaat er gewoon helemaal Libia, Syria, whatever, nuke the guys. Het is, het is, het is werkelijk een blabla. en het was natuurlijk aan het einde van de Sovjet-Unie was het ook wel een beetje zo, Daar had je ook van, op een had je natuurlijk Brezhnev, dat was al, dat was al zijn oude bok, die heeft er nog een hele tijd gezeten, maar de nou uh, ja, zat ervoor, maar bijna Presnef kreeg je Andropov. En Andropov, dan kreeg je, uh, ja, ja, ja, En dan kreeg je uh, Chernenko ofzo. En ik ja, kreeg ja, ja, allemaal van die, ja, ja. die vielen allemaal dood neer, ja. Die vielen allemaal gelijk dood neer. <laughs> en die waren, die werden eigenlijk als een soort uh, week, weekend. Dat Burnies werden die overeind gehouden, ongeveer uh, van achter het... Uh, ze hadden gewoon podium. een wassen beeld van hem gemaakt. Dat, dat reed ze <laughs> zo ja. dus, uh, rond. Ja. <laughs> En toen was het ook zo, de eerste keer dat er een nieuwe kwam bij Gorbachev, toen was het ook gelijk einde verhaal. We hebben een hele ontbindende hele zaak. Er wordt nooit meer wat... Uh, uh, uh, uh. Ik weet niet hoe dit, hoe dit gaat, maar het lijkt inderdaad ook wel zo'n zo verhaal te zijn. Ze worden steeds ouder en gammeler en brakker... totdat op een gegeven moment ja, de realiteit gewoon onmogelijk maakt. En dan poef, dan, dan komt er een jonge figuur. En dan zou ik me niet verbazen als de VS bijvoorbeeld inderdaad... in stuk opbreekt of zo. Want de uh, tegenstellingen zijn ook zo hard... Uh, en dan moet ik nog zien hoe dat afloopt. Want ik zag zo'n filmpje ook uit Californië. Zag in San Francisco. Zag ik gewoon een vent die reed met een fiets de Walgreens binnen. Met een vuilniszak. Die gooide die gewoon 100 ja, het gewoon ja, spullen. Ja. En die fietsen ging zo naar buiten toe zonder te betalen. Want ja. ja, je wordt daar niet vervolgd. En ja, dat is een crime of necessity. Want ja, hij had het gewoon ongelukkig getroffen in het leven. Maar is een waar is dat alleen maar te filmen, weet ja, je. Ja, ja. Want ze mogen er niks aan doen ook. En als ze wat aan doen. Dan zou het alleen maar voor de, de, voor de aanklager komen. Die ze ook al wel vrij spreekt. Dus dat, de, de, de, dus dat betekent dat die Walgreens. Die zijn ook regelmatig gesloten. En al die winkels die gaan sluiten. En dan, dan krijg je ook nog reacties. erop Dat mensen zeggen. Wat alleen vanwege corporate greed. Vanwege Walgreens maken 150 miljard winst wereldwijd. En, de, en uh, dan gaan ze, ze hier om. Gaan ze weg. Maar ja je kan natuurlijk niet overleven. Als je gewoon moet laten bestelen. En daar niks tegen mag doen. Dus dan, uh, ja, nou, uiteindelijk gaan al die winkels dicht. En, en dan vraag ik me af hoe ze gaan overleven daar. Want dan op een gegeven moment zijn al die supermarkten pleiten. En, uh, ja, je kan de mensen wel vol blijven stop met schuld. Van die smeer gesmeerige winstbeluste ondernemers en zo. Maar ga dan zelf een supermarkt beginnen. Ja, nou word je zelf ook bestolen de hele tijd. Dus uh, ja, dat hou je ook niet vol. Dus uh, ja, niet gek op kijken. Als er dan helemaal geen enkele ondernemer meer in je wijk, uh, wijk gaat zitten. Ja, ja precies. Uh -oh. Biden kan beter de telepronter omdraaien zodat wij zelf kunnen lezen. <laughs> ja, dat is een, ja, dat is een, een idee, heel goed idee. Ja. Ja. <laughs> oh, die hele, hele G7-top was ook al een beetje. Uh, dat, ...zat er zo'n fotosessie. Het zag een beetje uit als de. Een, scha ja. een schaakbo schaakbord van, uh, van, de, van de Rothschilds. Ik zag al dat ze ja. memes voorbij komen. Die sing ping. <laughs> ja, daar ook ja, zo <laughs> poppetjes verzetten ja, Maar dan ja, moesten ja. ze zo gedaan aangeven dat ze afstand hielden. Dan hadden ze zo'n... Ja, uh, daarna ging ze gingen ze een foto en, uh, <laughs> en daarna zie je ze allemaal gewoon de handjes schudden en omhelzen. En, uh, ja, het is, het is, de leugen is gewoon helemaal visueel in beeld gebracht. Uh. Oh jee, je, je. Ja. Maar ja, dat laat ze natuurlijk niet zien op de NOS. Hè? Ja, Trump was in ieder geval een goede spreker. En, ondanks dat hij, en juist misschien omdat hij zo onder vuur genomen werd. Was hij altijd heel scherp. Dus. Um, ja. ja die persconferenties. Het was wel zo dat. Dat ook die aanvallen vaak. Ja, van die stuiterende. Getriggerde figuren waren. Die duidelijk niet luisterden. En niet, niet logisch konden redeneren. Maar. Hij, hij, het was wel interessante dynamiek dat, die hele vijandschap en het is ook zo dat, zeker dat getwitteren dat was helemaal machtig nu kwam er eens een tweet uit en dan stond iedereen weer helemaal op zijn kop, omdat hij een spelfout gemaakt had zo ja, hij had, hij had een van de letter verkeerd ge, gespeld en de wereld was te klein uh, je reageert nog trouwens uh, niet alleen corporate greed, niet alleen corporate, corporate creed, maar ook reclame ja, die, nee, racisme, racisme. Oh, oh, racisme. Oh, ik ben echt. Uh... <laughs> hmm. ik ben nee, echt, uh, oh, maar ja, dat is inderdaad. Er wordt ook maar mee rondgesmeten met het racisme. En ja, het ja. is de grootste. Het is, het is, gewoon helemaal een denkbeeldig probleem. Dat hele white supremacist. Die, ze gewoon die zijn gewoon helemaal verzonnen uit het niets. Uh, dat, uh, ja. het is net zo als global warming en. En COVID, het, is gewoon, het zijn allemaal mentale creaties geworden. Ja. Ik weet niet of ik dat hier al had gezegd, maar ik had een uh, kennis van mij is van de Caribische afkomst. En die, uh, die zei ook van dat ze, uh, zoontje, die, of de kinderen, ik weet niet wie van de kinderen, maar een van de kinderen die kwam van school met, een, uh, met het hele, het hele um, verhaal van dat, uh, dat je onderdrukt wordt als, omdat je zwart bent. Weet je wel? Vanwege ja. je huis. Nou ja, die, die kinderen zijn ook allemaal donker. Ja, de, de moeder is dan uh, blank, maar de, hij is zelf donker en de kinderen ook. En uh, nou, het kind komt dan te, van school terug met uh, het hele verhaal van ja, ...we ja, worden onderdrukt door blanke heteroseksuele mannen. Weet mm -hmm. je wel. Dus uh, ja, hij is boos naar school gegaan. Van potverdoren. Wat, wat voor onzin leren jullie nou allemaal? Weet je wel. Dus, mm -hmm. En dan zie je die, die hele school. Alleen maar van die uh, roomblanke. Uh, ...juffrouws daar... Ja. ...die dan die kinderen leren... Dat ze, ...dat ze onderdrukt zijn... ...vanwege hun huidskleur... ...maar hij interpreteerde het zo van... ...nou A, ik, ik heb dit zelf nog nooit meegemaakt... Mm. ...maar B, wat jullie leren is... ...van oké, okay, dus er is een soort... Kla ...klasse boven ons van... ...blanke heteroseksuele mannen... Die, uh, die, uh, en, ...en wij zijn gewoon... ...tweede rangs burgers... Ja. ...dat is wat je in feite vertelt... ...aan die kinderen... Weet je wel? en zo ja. interpreteren die kinderen dat ook, hè? Ja, maar het punt is natuurlijk dat daar wel een gevechtdrang gevecht, uit voorkomt, van ja, uh, uh, ja wij, gaan, uh, wij gaan er eens even een eind aan maken, mm -hmm. en, en dat is natuurlijk typisch het, uh, wat er bij de Joden ook gebeurde, dat er bij de Joden werd gezegd, ja, er is een bovenlaag van elite-Joden en bankers en Rothschilds en figuren, en die houden Duitsland eronder, en wat je dan kweekt, is een enorm ressentiment, en het, een reservoir aan boede. En oké. Okay, dus zullen wij daar wel eens even een eind aan maken. En dan gaan al die joden over de kling. Zeg maar. en dat vind ik het gevaarlijke van dit hele verhaal. Ja. Je kan wel zeggen. Ja, blanke heteroseksuele mannen. Dat zijn de grote schoften. En dan krijg je. Als mensen dat geloven. En zeker als de, als de economie ten onder gaat. Dan wordt er een, scape, een, een zwart schaap aangewezen. En dan zijn mensen heel erg zo. Nou, Even kijken. Wat hebben we allemaal altijd gehoord. Ja blanke heteroseksuele mannen. Ja die zijn de. De oorzaak van dit allemaal. Die hebben de, onze economie naar de, naar, de, naar, de, naar de pleiten geholpen. En uh, nou, dan gaan die de kampen in. Maar dat is een beetje het enge eraan. Nou, ja, dat denk ik niet. Want degenen die dit allemaal verkondigen, dat zijn dus uh, blanke mannen. <laughs> ja, maar dat zag je in uh, Duitsland natuurlijk ook. Dat ook veel joden gewoon uh, daarbij betrokken waren eigenlijk. In die, en die dachten zelf: van nou ja, ik heb een goede positie. Ik zit hoog, hoog in de boom. Uh, nou, ze dus zitten niet bij de NSDAP hoor. Nou, dat, uh, eerder bij de communisten dan? Nou, dat, die, ja, er waren heel veel joden waren communisten, natuurlijk ook. Maar eh, ze nemen zo'n Ratenhauer en zo. Uh -uh. Hoewel die natuurlijk wel ook opgeblazen is op een gegeven moment. Die vriend van Einstein. Die zaten gewoon in de ho ja, hoog in de boom wel. En, en ze zaten natuurlijk ook veel bij de bankiers. Uh, zaten ze hoog in de boom? Ze zaten wel op hoge posities. En ze hadden veel invloed en bij, bij, in het bedrijfsleven. Uh, dus ik denk dat veel van die lui. Zou, dan zou je ook gezegd hebben van, nou ja, die kunnen nooit als slachtoffer worden. Want kijk eens wat voor mooie auto's ze rijden en wat voor prachtig huis ze wonen of zo. Uh, maar ja, geld maakt in feite niet uit. In deze. Als je, als je een enorme volkshaat krijgt, dan, ja, dan kan het nog steeds gebeuren. Uh, JP die citeert nog uh, de roomblanke Joe Biden. Uh, terrorism by White Supremacy. Um, more. Lethal than ISIS or Al-Qaeda, ja, Joe ja. Biden. Ja, je ziet wel wat weerstand tegen ons staan. Want Obama was laatst in het leger, was hij op bezoek geweest. En toen zei ze van die generaal: We ze hebben een, het grootste probleem wat we hier hebben is critical race theory. En dat begint dus door te dringen van dat die die critical race theory allemaal, allemaal complete maloten oplevert, en die komen ze dan bij de recruiting waarschijnlijk in het leger tegen, van wat krijgen we nou hier, die mensen zijn helemaal gek, die we nou, uh, daar kunnen we het leger niet mee vullen met dit soort luien en, en Obama deed er een beetje lachelijk lach, lach over, want die heeft natuurlijk altijd gezegd dat global warming was de grootste crisis, en daarna was white supremacist de grootste crisis, en misschien komen ze nog eens een keer dat white supremacy uh, heteroseksueel white males zorgen voor global warming, en nou, ja, je gooit alles bij elkaar. Maar ja, Obama deed er een beetje lacherig lach, lach, lach over. Maar ik denk dat, dat ouders komen nu ook in verzet Dus uh, ja, uh, je hebt bezig ook, CRT is nu verboden in Florida. Trump heeft het ook al verboden. Uh, Dingen zijn weer teruggedraaid, hè, Biden. Maar je ziet nou wel ouders zie je in actie komen, omdat die beginnen door te krijgen: van shit, we sturen onze kinderen naar scholen toe, waar hun mind helemaal vergiftigd wordt met racistische ideeën. Uh, dus uh, ja, ik denk... De, bij dit soort problemen is het altijd... als het gevaar gedetecteerd is, is het niet meer gevaarlijk... want dan, dan komt het immuunsysteem in verzet... Uh, het sociale immuunsysteem van de, van de samenleving, zeg maar... en die maakt daar heel snel een einde aan. Het probleem is een beetje als het onder de radar vliegt... en, en het woekert door als een soort kanker... zonder dat mensen het in de gaten hebben wat er aan de hand is... en ik denk dat, dat zeker die uh, James Lindsay en die Peter Boghossian en die Helen Pluckrose... die, die drie hebben gewoon enorm uh, leuk aan de weg getimmerd... ook over dit probleem... door gewoon hele grappige papers te publiceren... in quote-quote in wetenschappelijke tijdschriften... Hè, van uh, ja, dat honden in een parkje in Portland... Die, dat die, uh, dat die uh, rape culture bevorderen of zoiets... dat, dat de eigenaars daarvan uh, die hadden ze bestudeerd... en die konden ze de rape culture uit afleiden van die, die honden... En, en, uh, en dat was gewoon gepubliceerd al en dat soort artikelen en, en uh, wonnen vaker de, ook wat was het nou ook weer de blauwe de, de blauwe, blauwe of de conceptual penis ofzo de hele, sto, hele mooie titels hadden ze wel bedacht maar dat je denkt van maar nou, hoe trappen ze daarin maar dat kregen ze wel allemaal gepubliceerd hè? dat een stuk uit mijn kamp gepubliceerd gekregen door gewoon de, de, de term mijn beweging te, ver, te, uh, mijn beweging te veranderen door uh, uh, intersectional feminism en joden te vervangen door uh, whiteness of zoiets. En voor de rest was het gewoon allemaal mijn kamp. En dat hadden ze gewoon gepubliceerd gekregen. Ja. trouwens ook nog, uh, hoe die gast nou? Een um, uh, van de brown Joe Rogan is er trouwens ook wel aardig losgegaan op dit soort dingen. Oké, okay, ja. Yeah, yeah. Je had nog had een filmpje opgestuurd van een van de Brown, ik ben even voor naar. Oh ja, yeah. Gordon Brown, ja. Yeah. Gordon Brown, dat was hem, ja, die had uh, iets gezegd <laughs> over, uh... ja, die had even iets gezegd. Zullen we daar dan even naar luisteren? Hier komt hij. And on Friday at the G7, we will decide effectively who lives and who dies. Who is to be vaccinated and is therefore safe, and who is not to be vaccinated and therefore is at risk. Yeah, we're going to the G7 now, and uh, that is where we're gonna. Decide who lives and who dies. En dat is de, de gast die op de bodem van de markt al het Britse goud verkocht heeft. Dus uh, ze, ze noemen dat wel de uh, brown bottom. <laughs> dat hij, dat, uh, <laughs> hij heeft precies de diepste punt van de goudprijs bereikt en heeft hij al het goud verkocht. Maar die brown die staat daar dus gewoon te verkondigen. Ja, we decide who lives and who dies. En, en, en daar bedoelt hij bij wie het vaccin krijgt en wie het vaccin niet krijgt, dat, dat gaan wij hier beslissen straks, deze, deze meeting. En dat betekent dus, hoe, wie het vaccin niet krijgt, die, gaat, die is dood. Hè. Dit is zo goed als dood. We, kijken we even in de data. Kijken we even. Als je het vaccin niet krijgt, ben je dan dood? Nee, dan ben je niet dood. Dan heb je een 39,7% overlevingskans, zelfs als je 60 bent of zo. Dus uh, ja, dat is gewoon uh, totale onzin. Ja, JP zegt die trouwens al, een hoop ouders keken mee over de schouders van hun kinderen toen die via Zoom les kregen. Er waren zelfs leraren voor ons waar ze oplossing voor dit probleem uitwisselden. Dus, dus die ouders die kijken erop mee inderdaad. En die zagen van, hey, fuck, wat krijgen mijn kinderen allemaal voor onzin te leren. En die schrokken daarvan. En, en die leraren zien dat als een probleem. Van, oh jee, uh, dat willen we niet hebben. Dat die, dat die uh, ouders meekijken. Want uh, ja, die zijn absoluut niet uh, daar om een kwaliteitsproduct te leveren. Waar de ouders om vragen of zo. We zijn eigenlijk ook een beetje door de content heen. Te zien. Ja, zijn er doorheen. we zijn erheen. Het, het is ons gelukt. We hebben de hele week besproken. Nou ja, dat zijn altijd dingen die. die dan weer buiten. Ja, die je weer vergeten bent of zo. Die niet. Uh, maar, ja, het is. Uh, het is, uh, het is een heel apart uh, moment, ja. Ik denk dat, dat die critical race theory, als ik één terrein moet aangeven waar ik denk dat uh, zeg maar, we wel gaan winnen, denk ik dat die wel de, de ja, het onderspit gaan delven. Opgeven. Want dat loopt een beetje te veel in de kijker. En uh, ja, zeker de alternatieve media, die weten daar toch nog wel een beetje de aandacht op te vestigen. En ik denk dat ook veel minderheden... daar helemaal niet blij mee zijn met dit soort dingen. Ja. Ik denk dat hij inderdaad ook wel... zijn beste tijd gehad heeft. Dus ja. Ik denk dat, die, dat ze altijd... heel snel heen en weer springen. Hè? Want nou, bij COVID krijg je natuurlijk ook... een tegenaanval. Hè? Je krijgt dus allerlei mensen... die gaan zeggen, oké, okay, we gaan de wetenschap helemaal bekijken. Is er werkelijk geen geneesmiddel voor? Is het vaccin een enige oplossingen... Uh, wat zijn de kansen om te overleven, wat zijn de kosten van een lockdown, wat zijn de, wat zijn de, de doden die ontstaan zijn door alcoholisme, kindermishandeling en, uh, en depressies en mentale problemen en zo. En, en op een gegeven moment valt dat niet meer te stuiten, dat die lawine van bewijs die komt over ze heen. En ik denk dat wat ze dan meestal doen is, oké, okay, deze laten we gaan helemaal zitten, net zoals ze van Libië naar Syrië gaan. En van Zuid-Afrika uh, vertrekken en nooit meer omkijken. Dus ik denk dat ze op een gegeven moment COVID gewoon laten vallen. Uh, er nooit meer naar omkijken. En dan weer naar de, weet ik wel, de fake alien invasion of zo. Uh, ja. dan, dan is dat opeens weer het probleem. Of ze... ze climate. Ze, ja, climate. Uh, maar ze, ze blijven in beweging. Dat is gewoon het hele verhaal. Ze, ze richten zich ergens op met volle kracht. Dan raakt iedereen helemaal in paniek. En zij grijpen dat als machtsmiddel aan. En op het moment dat de verdediging eindelijk in beweging komt... en alle intellectuele argumenten in stelling heeft gebracht... dan gaan, gaan zij gewoon verder. En dan zeggen ze, oké, okay, neem, neem maar weer over. En dat uh, uh, maakt ons niet uit, want we hebben nu weer iets nieuws. En dan moet je daar weer overnieuw beginnen. Dus, uh, want ja, het gaat ze niet om argumenten. Ze, ze zetten gewoon een massaal offensief in. En... Voordat jij een intellectuele verdediging hebt met argumenten en, enzovoort, een integere verdediging, dan ben je al heel laat. Dan ben je al, uh, weet ik veel, een jaar verder of zo. En zeker als ze nog een heleboel weten te censureren zoals het nu lukt, kunnen ze gewoon, krijgen ze een heleboel ervan afgegooid, uh, goede informatie. Dan duurt het duurt natuurlijk nog langer voordat het uiteindelijk eens een keer boven water komt, wat er nou echt aan de hand is. Nou, wat, wat ik denk is misschien, uh, dat is het afwisselen. Hè? Dus de ene keer gaan ze het over... Uh, het gaat over COVID of de volgende griep die we dan hebben. En dan, uh, dat, in de zomer of zo gaan ze het over climate hebben en in, in de winter. Weet je wel? Ja. En dan uh, in de najaar, voorjaren gaan ze het weer over uh, COVID hebben. Ja, maar het is typisch iets, iets progressiefs. Hè? Van je hebt geen gelijk, maar je blijft gewoon in beweging. Ja, uh, je blijft heel hard op hameren en intimideren. En als je, als je dan uiteindelijk het veld moet rijmen, dan ga je gewoon weer snel aan iets anders over. En het is een soort sprinkhanenplaag eigenlijk. Van je vreet het kaal en daarna ga je, weer, ga je weer verder. Ja. Ze kijken dan ook nooit meer terug hè, naar wat ze kaal gevreten hebben. Nee, Maar nee, nee. waarvoor zou je dat als springhanen ook doen? Ze ja, hebben ja, het kaal ja. gevreten. Dus waar, wat, uh, wat, is dat nog voor, wat is daar nog voor inter, er interessant aan? Over een paar jaar komen we wel weer terug. Nou. Ja. Ja. Nou nee, ja, goed. Ja. dus... Uh, ja. Wat kunnen we nog verder. Uh, over zeggen. ...nou, we kunnen toch... We hebben wel genoeg materiaal denk ik toch... Ja, ...want als het beperken. al lang wordt... ...dan uh, ja. luisteren mensen ook niet meer denk ik... ...nee, ik had nog wel een dingetje van vorige week... ...die we nog hadden laten liggen... Uh, ...ik kan hem even, nog even erbij halen... Uh, dat, dat, dat, dat, ...dat zit ook wel een beetje in dit straatje... Um, ...even kijken hoor... ...die is vorige week blijven liggen... ...dat was de... ...een S... ...iemand die las een SC voor... Even kijken oh, hier heb ik hem. Oh ja, psycholoog bij Yale, geloof ik. Uh, psychiatric described fantasies of murdering white people in Yale lecture. Had jij oh, dat oh, nog meegekregen? Ja, dat heb ik gehoord, ja. Ja, die zit gewoon voor de klas te vertellen dat ze een fantasie heeft om uh, witte mannen te vermoorden omdat die toch nergens goed voor zijn. Dat, uh, is ze zelf blank of zwart? Ik weet het niet hoor. Ik heb geen uh, volgens mij was ze niet blank. Nee, het was een soort uh, Latina, dacht ik. Als je het zo bekeek. Een soort uh, Ocasio-Cortez. Oké. Okay. En uh, ja, het is natuurlijk te belachelijk voor Om te zeggen dat je niks aan blanke mannen te danken hebt. Ik bedoel, uh, is het waarschijnlijk op een iPhone te typen. Die uh, door blanke mannen voornamelijk is ontwikkeld. En uh, ja, tegenwoordig misschien wat meer door Aziaten. maar. Ja, die zetten het tegen ja. elkaar in een communistische slavenvorm. Ja, maar ook, ook bij de ontwikkeling, zeg maar, als wij kijken naar ja, de chips of ontwikkelafdelingen ja, ja. waar je zit, er zitten ook heel veel mensen uit, uh, uit uh, ja, China, India, er zijn ook allemaal, er zitten, daar, dat zijn de voornaamste ontwikkelaars. Maar er zijn natuurlijk enorm veel uit, ontdekkingen gedaan door, door, uh, door blanke mensen, waar de maatschappij enorm veel voordeel van gehad heeft. En ja... Het is natuurlijk ook zo dat ze misschien wel slechte dingen gedaan hebben. Maar het ja, Turken hebben ook een empire gehad en slavenhandel gedaan enzovoort. En, en ja. Dat, um, dat is het rare dat mensen zeg maar, verantwoordelijk worden gehouden voor wat hun voorouders duizenden of honderden jaren geleden gedaan hebben. Maar sommige mensen worden. Andere mensen worden niet verantwoordelijk gehouden voor de dingen die ze nu op dit moment doen. Dus als je nu op dit moment een Walgreens legerhoofd door er met een fiets naar binnen te rijden en een, en een vuilniszak en alles uh, vol in je, de schappen in je vuilniszak te, te, te scheppen, daar word je niet voor verantwoordelijk gehouden. Want ja, dat is gewoon uh, ja, een noodzaak omdat hij zijn familie moet voeden en hij eenmaal slechte kaarten getrokken heeft in het leven. Maar jij bent wel verantwoordelijk voor wat jouw voorouders uh, mogelijk uh, 3000, 300 jaar geleden deden... ...omdat jouw huidskleur hetzelfde is. Uh, misschien, maar jouw ja, voorouders waren waarschijnlijk gewoon boeren. Uh, grootste kans. <tie> ik, ik weet het trouwens. voor mijn uh, heel ver weg uh, waren Portugese scheepsbouwers... Uh, ...die in de Gouden Eeuw hier naartoe gehaald werden... ...omdat uh, Nederland in uh, rap tempo een nieuwe oorlogssloot nodig had... En aan mijn vaders kant was het gewoon uh, waarschijnlijk hugenoten, winkeliers die uh, naar uh, steeds meer noordelijker getrokken waren. Van nee. Antwerpen naar uh, Zeeland gegaan waren, om, uh, omdat er wat meer godsdienstvrijheid was. Dus uh, ja, dat zijn mijn voorouders. Verder niks bijgedragen aan slavernij, maar... <hijen> Nee, mijn, mijn moeder heeft ook heel veel genealogieonderzoek gedaan... en ik ben ja, maar... nog nooit iets tegengekomen over slavenhouders. Nee. Slaven transporteren. In Zeeland werd er heel erg fel gepredikt tegen slavernij Dat heeft mijn oom, uh, die, die werd heel veel van geschiedenis. En uh, die staat die, uh, die er erg ingedoken. En de Zeeuwse uh, kerken, die waren heel erg anti-slavernij in de Gouden eeuw En de VOC had toen een post... In Flissingen, geloof ik. En toen moesten ze, zeg maar, de slaven schaven, mochten daar niet meer komen. Omdat er een hele weerstand was van de bevolking in Zeeland. Mm. Ja, dus. Uh, die, uh, die waren er absoluut niet van gediend. Die vonden het onbijbels. En uh, het, het moest niet kunnen. En uh, VOC was fout. En nou ja. Mm. Dus uh, van, vanwege de weerstand van het volk hebben ze dus. Een uh, slavenroutes uh, verlegd. Ja. Mm. Dus, uh, ja. ja, het zijn natuurlijk maar een paar mensen of zo die erbij betrokken zijn geweest. En uh, om dat dan af te wendelen op een hele huidskleur, dat is ook. Uh, ja, maar heel veel mensen hadden aandelen VOC. Ja. Yeah. Dat is het argument dan. En dat is ook heel, heel, uh, heel slechte business. Hè? Dus uh, er is een, een hoogleraar in Utrecht die heeft dus onderzocht hoe uh, de compagnie het deden op de beurs. En de onafhankelijke compagnieën deden het altijd heel goed. Die hadden een eenmalige route en die gingen gewoon alleen maar een beetje handel drijven met uh, mensen in Azië. En dan kwamen ze weer terug en die winst werd verdeeld onder de aandeelhouders. Uh, toen zei op een gegeven moment de prins uh, ergens rond 1600 van, uh, het, uh, ik wil dat monopoliseren. En ja, dat is toen uiteindelijk de VOC en de WIC geworden. En ja, toen was het gedaald, gedaan met de winst, want de VOC die had de eerste 42 jaar helemaal geen winst. <laughs> er werd vrij weinig dividend ook uitgekeerd. Uh, bijna alle winst die ze maakten ging het bouwen van forten en het onderdrukken van de lokale bevolking. Dus uh, eigenlijk werden er zaken gedaan met de loop van, uh, van een geweer, zeg, maar, van een musket. Ja, dus, en het is uh, altijd uh, ja. natuurlijk ontzettend duur om via geweld zaken te doen. En ik denk ook dat dat de ja. onderliggende reden is van waarom die zeeën we dachten: hé, hey, we willen niks van die slaven hebben. Ja, ja. Want je weet gewoon. Daar komt ergens een keer blowback of zo. Dat is altijd het probleem van. Uh, ja. Het zijn vast hulpeloze mensen die je uh, uh, naar voren haalt. Maar ergens. Ergens komt er een keer een soort blowback. Van de een of andere kant of zo. Of misschien hebben ze wel machtige vrienden. Of misschien verandert het. zijn wij wel een keer. Uh, hebben we pech. En hebben zij een keer geluk. En dan, uh, dan trekken wij aan het kortste eind. Dus je, je wil over het algemeen de relaties vrijwillig houden. En niet uh, dwangmatig. Oh, en het zit er ook van alles geroepen. Uh, even kijken, in Indonesisch. In oh, Indonees. Ja, ja, goed, ja, dat dreef ze handel. Uh, Spreek haar naam uit. Speak her name. Okay. <laughs> het is zo, ook zo'n term. Hè, <laughs> okay. Alsof je de naam niet durft te zeggen. Of zo van de een of andere slachtoffer als er een of andere op het schoot is. Ja. Aruna... K uh, kil ja, Kiliani? Is dat die leraar? Die, die uh, dat is misschien die dame die uh, die, die blanke mannen wilde vermoorden. Oh, okay. Even kijken. Ik zal het even opzoeken. He. Even kijken. Hoor. Ja, dat is natuurlijk een naam die ik never nooit kon onthouden. He. Nee, sorry. Had je maar Jan gegeten. Oké, okay, is een leuks? Oh, ja. ja, ja. E, ja Jude White lecture. De Jude White lecture. Ik kan me voorstellen dat er iemand wel een pik in wil steken. Aruna Kilananis met Manhattan Office, permanently closed after her Shoot White Lecture at Yale University. Nou, dat was eigenlijk een beetje triest. Hè? Dat het was, het was bij Yale Universiteit. En dat is natuurlijk het hele, het hele trieste. Dat is een soort. Ja, Yale is natuurlijk al wel al helemaal gebaseerd in de vroeger. Maar het is ook een, een icoon van. Uh, ja, van, van uh, de top van het bedrijfsleven. Daar komen alle, alle figuren af die zo richting de macht gaan. En die zegt nou gewoon voor een Harvard-college I had fantasies of unloading a revolver into the head of any white person that got in my way, burying their body and wiping my bloody hands as I walked away Relatively guiltless. With a bounce in my step. Like I did the world a fucking favor. Dat is nou. Uh, ja yeah, dat is. Uh, deze geweldige persoon. Ja. Die ze op Yale laten lesgeven. En, en daar zit dus kennelijk in zo'n. Organisatie. Zo'n zo gigantisch instituut. Een eeuwenoud instituut. Daar zit dus kennelijk. Uh, niks in wat dat tegenhoudt. Ofzo wat denkt van, ja, moeten we zo'n verhuur wel laten lesgeven? Nee. Die, uh, die krijgt gewoon... Uh, die kan gewoon haar zegje doen. Even kijken hoor. Staatsfeest zegt... Uh, na de Gouden Eeuw... kwam de slavenhandel pas echt op gang. Maar toen de WIC... stopte... geen... Uh, de Zeeuwse... MMC... ...nog even door. Oh, maar toen, is... ging de, toen stopte ging de Zeeuwse MMC nog door. Ja, ik had ook begrepen dat... Uh, ...dat alleen maar een constructie was gedaan. Dus Ze kwamen niet letterlijk in Vlissingen binnen met slaven... ...maar dat werd op een ander eiland gedaan. Dus uh, <laughs> Het werd even voor de vorm, voor de bune ...werd het even veranderd. <laughs> ja... Maar dan zou ik even mijn oom moeten vragen. Die weet er veel meer vanaf. Die kan daar zo heel veel over vertellen. Dus, uh. dus ik is overigens van een Indian origin psychiatrist. Dus dit, dit is dan ook dan een psycholoog. Die, deze, die, die uh, met dit ja, soort geweldige mentaal stabiele ideeën komt. Uh. Ik zou zeggen. Ze heeft zelf een psycholoog nodig. <laughs> Psychiater. Hey, the, the worst psychiatrist ever. <laughs> ja. Uiteindelijk stopte de... Even kijken, het staat Uiteindelijk stopte Uiteindelijk stopte de slavenhandel, omdat het niet echt winstgevend uh, meer was. Uh, toen, in negen, toen in 1818 de transatlantische slavenhandel verboden werd, was het bijna al helemaal gestopt. Ja, ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Ja. ja dat is meestal het geval Dat ziet u met het kinderwetje van Van Houten ook Dat de kinderarbeid is al uh, Bijna weg En dan komen de, komt de politiek er nog eens aan En die, die, die zetten er dan een wet overheen En dan gaan ze op de scholen leren Dat dankzij die wet De, de kinderarbeid gestopt is ja. En eigenlijk heb ik het idee Dat dat met vaccins ook het geval is Je ziet heleboel van die vaccins die zijn ingevoerd Maar de daling van die ziektes is al, inzet, Was al begonnen Voordat die uh, vaccincampagnes begonnen waren. Dus het uh, is ook weer credit nemen voor iets waar je, je... Je gaat voor de parade lopen en dan beweer je dat je hem gestart bent. Dat is uh, ja, uh, ongeveer het idee. En dan laat je de mensen denken dat het allemaal door jou gekomen is. Dat je enorme invloed en macht hebt. Ik doe een beetje denken aan... Uh, aan aan, aan, aan hoe de, de veroveringen van George Washington. De, de, de boeren die hadden eigenlijk de Britten al weggejaagd. En toen kwam... Uh, George Washington met zijn leger nog even binnen galopperen om de overwinning op te eisen, weet je wel. Ja. <laughs> ja. Nee, het was. Uh, ja, ik, ik weet, ik heb wel verhalen gehoord over de, slaven, of de slavenhandel. Waren de de Portugezen die waren echt de, de basters. Spanjaarden waren erg. Maar de Portugezen, uh, ja, dat was badass. Dus er zijn verhalen bekend dat ze dan in West-Afrika langskwamen. En, uh, nou ja, er werd er uh, geonderhandeld over een groep uh, Malinese uh, met, met de marinees over een aantal slaven die ze hadden veroverd. En die werden dan verkocht. Dus dat ging allemaal het schip in. Maar er ging volgens de gast met wie ze zaken deden. die werd dan ook even opgetild en ook het schip ingegooid. En als zijn goud wat ze net aan hem betaald hadden. ging gewoon we weer terug, terug hun zakken in, weet je wel. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Uh, nog niet helemaal maar oké okay, nou ze zaten ze met een, een Malinese slavenhandelaar te onderhandelen ja. over de prijs van die slaven dus dat ging, uh, werd helemaal gedaan zo en uh, nou ja er werd 100 goudstukken betaald voor een, uh, voor een groep slaven en nou uh, ja die, ging al, die slaven gingen allemaal zo het schip in en vervolgens pakte ze die onderhandelaar of die handelaar die pakte ze ook zo op en die gooiden ja, ook. ze ook het schip in en dat ja. goud pakte ze gewoon weer terug mm dat was het ja. uh, onderhandelen van de Portugezen ja. zeg maar ja dat is het punt uh, <laughs> uh, ja als je zaken probeert te doen met schoften dan uh, en dat is denk ik ook wat er, wat er misgaat dat, dat veel van die grote corporations die denken dat ze met de overheid zaken kunnen doen door ja door wat lobbygeld hun kant op te schuiven naar de overheid krijgen ze dan wat wetgeving die gunstig is en dat gaat ja. precies zo als met deze slavenhandelaar je hebt even je zakken gevuld met goud en uh, Totdat je opeens zelf wordt opgepakt en bedenkt van... hé, hey, ik kan me eigenlijk helemaal niet verdedigen tegen deze organisatie. Uh, uh. Uh, en daar ben ik toch te sjaar. En dat gebeurt ook met die, met die vaccinboeren volgens mij. Want die zitten nou dik bank te maken en die denken... Wow, kijk, ons is dus, uh, we, we, we print money, zeg maar. Maar wat er uiteindelijk gebeurt is... ja, nu hebben ze geen aansprakelijkheid. Dan hebben ze natuurlijk bedongen dat ze niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Maar... Wat, wat ze straks krijgen is dat, uh, dat ze de GDPR wet overtreden hebben of zo, en uh, dan moeten ze opeens uh, ook uh, 100 miljard moeten betalen, om maar wat te noemen dus uh, die uh, ik denk dat die dat die ook de uh, de shaak zijn, die corporations en dat zag je bij Hitler was het ook gebeurd ook van die lui die die dachten van: Oh, die gaat ons beschermen tegen communistische nationalisaties. En die gaan we steunen. En kijk ons, het is goed doen. En wat zijn wij te slim bezig? Wij hebben invloed bij deze verhuur. En, uh, en toen: Oh, we hebben eigenlijk helemaal geen invloed bij deze verhuur. Ja, dat was eigenlijk niet zo slim. Uh. Nou, hebben we met zadel geholpen. En uh, daar zijn we zelf ook de sjaak. Uh, uh, uh. Het gaat helemaal wild in dit chat, joh. Er zijn, uh, zijn een paar nieuwe gasten erbij. Hoi allemaal. Ja. Iemand vraagt of je broodjes aap verkopen. Ja, nee. Uh, wel hm. andere broodjes, maar... Uh, ja. Aap. <laughs> ik heb nooit aap gegeten trouwens, maar... Uh, misschien is het lekker. Rut uh, is helemaal lijp geworden. Ja, dat klopt. Dat is, uh, die is behoorlijk lijp. Ja, ja dat, uh, dat zeiden we al heel lang. Hoi. <laughs> ah, ik denk die dat dat het heel vaak... Voor de Vaticaan <laughs> Of anders. Ik denk dat ook. dat... Het, hoe pauze ze broek had. Ik denk dat je dat, je dat heel vaak ziet. Hè? Dat van die, eh, ja, je zag ook bij die Klaus Schwab dat onze koningin zat erbij. En we zitten Femke Halsema en, uh, en allemaal van die van die, die zitten dan bij Klaus Schwab. En dan denken ze: nou, oh, kijk, ons is wij, wij zijn met de, de figuur die de hele build-back-better-you uh, will own nothing-and-you be happy-toestand gaat inleiden. Maar uiteindelijk zijn ze ook de Shaak natuurlijk. Daar uh, hebben ze ook niks te vertellen. En, uh, ja, of Klaus is de, de, de Shaak. Bedoel, hij is alleen maar een netwerkfiguur, hè? Hé, hey, Klaus is zijn eigen cryptocurrency aan het maken, hè? <laughs> ja, nee, nee, hij maakt hem niet. Uh, uh, Ripple zit ook in zijn netwerk, dat is het. Nee, maar hij, dat internetcomputer is van hem? Van okay. World Internet is ICP. Die kwamen opeens binnen in de top 10. Die willen een soort ge, ge, een enorme computer gaan maken. Die een alternatief gaat vormen voor, uh, voor het internet. Omdat, ja, het begint zo. Het internet is helemaal niet zo vrij en open als je wel denkt. Want er zijn oh. toch enkele partijen die daar heel veel macht over hebben. En dan denk je nog, ja, inderdaad. Ja, wij gaan daar wat aan doen door een... Door iets te maken met servers die overal draaien. Die worden betaald in creditcoins. En die creditcoins, bla bla bla. En een heel ecosysteem enzovoort. En dan eindigt het ermee van, is het open source? Nee, het is closed source. En we hebben alle patenten op alle softwarecode. En wij beheren de softwarecode. En wij kunnen iedereen eraf flikkeren die we maar waar willen uiteindelijk. Zo so, ja, oké. Okay. Ja, dit, dit is dus het, uh, het cloud swap idee van, we gaan het hele internet overnemen. En uh, we flikkeren iedereen eraf die we, die we die ons niet zin. Ja, het is een heel gesprek wat gevoerd wordt in de chat. Het was ook erg dat vaccins mogelijk antibiologisch afbreekbaar zijn, net als accu's. Hm? Hoeveel kilometer per één vaccin? <laughs> Wanneer komt de muziek? Ik denk dat we klaar zijn, joh. Er wordt al muziek gevraagd. <laughs> ja. hm? Ik weet niet, is het toch dit nog de moeite waard of zijn het gewoon trollen? <laughs> Ja, we zijn natuurlijk al een tijdje bezig, maar ja, het Ja, dat, eilig, uh, dat vaccin, dat, uh, ik, het is, uh, is foute boel. Als je het kan vermijden, zou het mooi zijn. Als je inderdaad iemand uh, kan vinden die een, uh, een legaal stempeltje kan geven, dan zou dat. Uh, ja, goed. Het moet vast wel een GGD'er om, om te kopen zijn. Dus ja, het, maar het uh, is een beetje moeilijk. Moet je naar nou al die GGD'ers afgaan. Bent, bent u onkoopbaar? Ja. <laughs> oh, ik heb mijn stemmeffectje nog niet eens gedaan, joh. Dat zullen ze niet direct toegeven, denk ik. Ik, uh, nou ja... Dat weet ik me maar nooit, hè. Ja, maar... Ik, uh, wie niet wacht, wie niet wint, wie niet neukt, heeft geen kind, hè, zeggen ze. Dus, eh... Uh, ik ga even kijken, hoor. Ik heb een, een stem-effectje. Ik heb het nog helemaal niet uitgeprobeerd. Hoe klink ik nu? Klink ik als een boomer? Met je echo erin. Klink ik als een boomer? Oh, ja, jij hoort, ja, je hoort het niet, hè. He? Dat, dat ja, horen alleen de luisteraars. Nee, ik hoorde. Ik ja, heb het nee, alleen het... al uh, zo vaak eerder gehoord. Dat, uh, niemand ja, het, moet is op de, het is alleen maar op de, aan de buitenkant te horen. Dus uh, wij, wij kunnen dit effectje niet horen. Dus, uh, ja. Maar uh, goed, uh, laatste op. Oké, okay, nou ja, het is tijd om ons om te gaan, denk ik. <laughs> ja, het klinkt heel duidelijk. Ja, ik heb al een paar wijntjes op, dus uh, goed. <laughs> graven mijn stream af. Oh, het is jouw stream. Zitten wij op iemand anders een stream of zo? Hm? Bitch, nee, jullie niet. Mijn vriendin kreeg serieus hoofdpijn daarvan. Ik was gewoon aardig, oké. Okay. Ja. ja, het gaat allemaal nergens meer over, maar uh, dus <laughs> ik, uh, ja, ik gooi gewoon de eindtuner in. Dus uh, goed, uh, beste mensen, ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor het luisteren naar dit programma. Uiteraard zijn we de volgende week weer. Ik wens iedereen een vrolijk en vooral een hele vrije week toe. En ik zou zeggen Toele Doki. En uh, Hatshikidee. Even kijken of de F12 knop het nog doet. Hoppa! Kijk. Oh, nee, er gebeurt niks. Bijna de, goede, bijna de goede knop onthouden. Oh, wacht. Ik zit op een, ja, deze.